we zijn er weer. Ja, het is vandaag 27 april, zondag 27 april 2014. En het is de verjaardag, de officiële verjaardag van koning Willem-Alexander. En gisteren werd het dan gevierd, want ze vieren het nooit op zondag hè, op, voor het volk. Dus volgend jaar, 2015... Dan wordt het gewoon op de 27e en Dan valt het op maandag. Ja, ja. Maar dat is pas morgen. Of vandaag over een jaar dan moet ik zeggen. Maar zo werken ze nog niet uh, goed. Nou, ik heb gewerkt uh, <laughs> de afgelopen weekend op zaterdag of vrijdag op zaterdag nacht. vanaf een uur of half twee. Tot een uurtje of acht zo. En uh, ja, het hele weekend. Uh, Lekker geslapen en een beetje ja, boodschapjes gedaan. Verder heb ik niks bijzonders gedaan. Dus uh, ja, um, goed. Nou mensen, jullie kunnen skypen. Jullie kunnen chatten. www.eurostarradio.nl En dan klik je op de chatroom en dan kan je zonder wachtwoord in te voeren. kan je gezellig meechatten. En je kan ook skypen. Skype staat open. Skype adres is dj.jaap Dus dj.jaap En dan kan je gezellig meedoen op de Skype En uh, nou mensen uh, Ik hoop dat het weer net zo gezellig en leuk wordt als vorige week Het was ook uh, heel erg gezellig We hadden aardig wat mensen op de chat en op de Skype Dus ik hoop uh, dat er weer gebeld en gechat wordt En, uh, en natuurlijk mag iedereen, iedereen uh, die luistert je mag meedoen en uh, ja, joh, we zien wel uh, waar het schipstrand want ja ik vind het juist heel leuk als het allemaal spontaan gebeurt hè, zonder voorbereidingen. Dat is het meest spontaan niet zo dat geregistreerde of ze dat geregisseerde gedoe allemaal dat uh, ja het is veel leuker als het allemaal spontaan gebeurt en dan er uh, komen ineens allerlei uh, uh, onderwerpen naar boven als je Helemaal niet op gerekend had of zo. Of uh, allemaal. Uh, uh, nou, ik veel. Uh, Maakt niet uit wat. <laughs> dus uh, ja. We zien het wel. Uh, oh, en tenzelfde mensen. Nou. Hé. Hey, kijk. Marcus is er ook weer. Lang leven de koning. Zegt uh, Marcus. Hoera. Hoera. Hoera. Hoi Marcus. Hé. <laughs> hey. Goed, Marcus zit op de chat. Ah, gezellig jongens. Uh, we gaan straks met beeld gewoon uh, skypen. Gewoon beeld aan de luisteraars kunnen dat niet zien. En, uh, maar uh, ja, misschien kan hij wel een leuk opnemen. En later een leuk bij elkaar plakken. Zo. En een leuk dingetje van maken van een paar minuten of zo. En dat uh, op, op uh, YouTube plaatsen. Want We zijn nog aan deel 2, gaan we van de week even doen. En misschien kan die wel wat materiaal van deze uitzending gebruiken. Wat betreft de Skype-beelden. Uh, goed, nou uh, gezellig. We zitten op de radiostream van de Eurostar Radio. De videostream is alleen maar een aankondiging van wat er komen gaat. Nou, zover is het dan vanavond. Zondag 27 april 2014. Nou mensen, dan nou zeg je uh, bel of kom gezellig op de chat, EurostarRadio.nl En dan klik je als je op de site bent, links, naast home, op chatroom. En je hoeft geen wachtwoord in te voeren alleen je nickname. En uh, dan kan je lekker meedoen, die Marcus zit ook gezellig op de chat, zie ik. Nou, ik denk dat Jacco er ook zo wel bij komt. Als je morgen tenminste vannacht niet hoeft te werken. Uh, nou. En uh, we zien wel uh, hoe het allemaal gaat vanavond. En uh, ja. Nou goed. Nou, ik ga een liedje draaien lieve meisje. Je mag gewoon bellen hoor. Ook wel draai ik een liedje. Je mag gewoon uh, inbellen. Dan neem ik meteen op. Ik ga even een liedje draaien. Een is van Daisy May, Met At The Beginning Of Love. Hier kommt ie at the beginning of love The excitement of a journey with no sign from above a blank canvas and new screenplay You must know what to do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 like coming to an end, that's the problem with love, like an old-fashioned trend, and you don't know what to do, struggling with an old smile, bowing to the moonlight, Haha, dat was deze mee met At the Beginning of Love. Ja, het is vandaag uh, zondag 27 april 2014. En het is nu 10 minuten over 8 in de avond. En op de chat hebben we Marcus. En uh, het gaat vanavond heel gezellig worden. Ja, zegt Marcus, ze hadden Koningsdag ook morgen kunnen houden in plaats van gisteren. Ja, dat had gekund, maar dat kost natuurlijk weer vrije uren die de bazen moeten weggeven. Hè. Dus dat doen ze natuurlijk niet. Ze zijn al blij als het in het weekend valt. Dus dat doen ze niet. Ze doen het meestal dan op zaterdag. En, en, uh, ja. en als het dan uh, op maandag valt, zoals volgend jaar dan, dan is ze het gewoon op maandag. Ja, daar hebben ze goed over nagedacht hoor. De heren politici. Dus ja, net zo goed de dertigste e kanalen. Want ja, dat is al sinds dat uh, Juliana uh, koningin was. Uh, hebben ze dat aangehouden. Tot zelfs uh, onder de regeringsperiode van Beatrix. En uh, ja, hebben ze dat zo aangehouden. Ja, dus ja, je weet het hè, Ja, uh, uh, maar ja. Uh, en nog een gelukje dat uh, Willem-Alexander op 27 april is geboren. Hey, anders hadden ze het misschien uh, in de winter moeten doen of zo. Weet je? Nou, dat is niet zo lekker natuurlijk als je op 7 januari, dan hey, is ook die oudste dochter van Willem en Maxima geboren. Ja, dan moet je in de sneeuwzin, uh, kunnen uh, hey, dingen nog vieren. Of toch? weet ik veel, <tus> hoe je het ook noemen mag. Het wordt allemaal heel lastig. Goed, even kijken. Nou jongens. Uh, ik ga eens even kijken. Uh, misschien, uh, ja, uh, Jacco, wat wil je? Of uh, Marcus? Wie zou ik het eerst bellen? Marcus, uh, zou ik jou bellen of zou ik eerst uh, Jacco bellen? Zeg het maar op de chat. Jij mag het zeggen. Wie zou ik het eerst bellen? Of misschien allebei tegelijk, ja. Het programma duurt tot, uh, eigenlijk tot tien uur, maar mag het nou. Uh, een beetje uitlopen tot 11 uur of zo, maar dan is dat ook geen probleem. Dus. <kwijnt> iedereen mag bellen, dus uh, iedereen die luistert mag bellen. Zo. voor mij zit er eentje. Pff, nou, goed, dan ik ga de deur maar dicht. Stiekem gedoe, allemaal, uh, moeten we er nog gewoon bij. of, uh, Maar goed. Uh, ja. Even kijken. Hé, uh... <laughs> hey, Marloes is er ook weer bijgekomen. Goedenavond, Marloes. Goedenavond. Welkom. Oké, okay, Marcus komt er in orde. Hé, hey, gezellig Marloes, je bent er ook. Ja, nou, ik hahaha. Uh... <laughs> Ja, oké. Okay. Nou, ik heb uh, vanmiddag nog wat herhalingen uitgezonden van vorige week en van de week daarvoor. Laatste uurtje heb ik alleen maar non-stop muziek uh, laten afspelen. En vanaf 8 uur zijn we live in de lucht. Uh, o, oh, yeah. mm, mm, oh, yeah. ja. Mmm. jee. O, Ja. heeft buikgriep. Zo, zo. Dat is niet zo lekker. En gezellig, ze zit uh, in bed uh, en een pc op de schoot. <lacht> dus uh, ja, ah, ja, ja ik, ga, uh, ik weet het niet, maar. Als je hier de bedoeling van Marcus, Wat <lacht> doen we maar? Uh, ja, ik weet het niet. Maar goed, ik vind het prima als jullie op die dingen kijken hoor. Dat mag, uh, mag er best wel plaatsen, maar ik uh, weet niet of ik dit uh, ga doen. Ja, hij was gezellig zeker bij Guus, dat weet ik niet. Ik. Uh, nee, nee, ja. Ik was. Uh, oh, wacht eens even. Molus was bij Guus in de uitzending, uitzending vrijdag. Ja, ik heb, ik heb wel de helft geluisterd. Maar uh, ik ben, uh, ik heb toen moeten werken, dus ik heb uh, vroeg moeten afsluiten. Ik heb wel naar de dames geluisterd. Maar Guus heb ik ook een uurtje of zo geluisterd. En toen ben ik, uh, ja, Want ik denk, ja, ik moet toch uh, andere dag werken, nietwaar? Nou, er zijn hier volgens zes mensen die luisteren, zie ik hier. Uh, Goedenavond allemaal, zegt Jacco. Hé hey Jacco, is er ook bij? Hoi Jacco. Hey, hey Jacco. Nou, jongens, het wordt gezellig. Ik ga even een muziekje draaien. Pff, nog even, dan hou ik de mensen even bezig op de chat. Nou, de Skype staat open, jongens. Dus, steek van wal, zou ik zo zeggen. Um, ik zie je zes luisteraars. En uh, jullie, iedereen die luistert mag bellen. DJ.jaap. Dus dj.jaap -E is het Skype-adres. Ik ga even een liedje draaien. En, uh, je mag gewoon uh, bellen, hoor. Terwijl ik uh, muziekje draai. Dan uh, pik ik jullie er gewoon uit, weet je wel. Ja, ik heb hier nog veel meer oude muziek. allemaal. Pff, jongens, jongens. Uh, Robot Wars. Ja, oké. Okay. Hé, hey, wacht eens even. Nou, die hoef ik niet te draaien, want we hebben Marcus aan de lijn. Oh, hey, goeie. Ja. Goeie mm, avond, Marcus. Goeie avond, hoe maakt u het? Ja, ja uitstekend kan ik wel zeggen. Ja, ja ik bel net op het moment dat je een muziekje wilde gaan draaien. Ja, dat geeft niet, dan blijven we gewoon lekker praten. Ja, maar ik heb al gezegd dat al draait aan muziek als je belt, dan gooi ik gewoon die luisteraar erbij. Hè? We hebben zes oh, ja. luisteraars, zie ik net uh, op de website. Ja, ik heb uh, ook reclame gemaakt op Facebook. Oh, leuk joh. Dus uh, voor vanavond tussen 8 en 10 DJ Jaap op Eurostar Radio. Dus ik denk, ja, misschien dat er toch een paar mensen gaan luisteren dan ook. Ja, dat zal wel dat zal, uh, leuk zijn joh. Nou, ik zie in ieder geval uh, dat er zes bij zijn gekomen. Ja, ik had, een, uh, ik had een link gedeeld inderdaad. Dat was mijn nieuwste filmpje inderdaad. Oké. Okay. Ah. even voor de lol, voor de grap ja. weet Oh, Marloes, Loes is, uh, is online. Online, yes. ja. Die zit ook op de Skype. Zal ik ja, ook ik maar. Ik zie dat ze online komt, ja, inderdaad. Ja. <coughs> dus je mag ook bellen hoor. Zie je mij? Ja, ik zie je zwaaien. Goedenavond. Moet ik even mijn camera even ook maar aanzetten dan? Ik ga gezellig meedoen. Ik, ik hoop dat als anderen ook bijkomen, dat die ook, uh, ook, ook, ook een o, cam o, aan kunnen zetten. Ik ga ook even gek doen. Ja. <laughs> Echt een mooie microfoon heb jij. Uh, ja. Dan, dankjewel. Ja, dat is die microfoon die ik, ik heb beschreven op Facebook. Weet je wel. Ja. Ik heb hem alweer ja. een poosje. Maar uh, ik ben hem zelfs kwijtgeraakt. Tenminste kwijt. Hij lag onder de desk waar mijn computer op staat. Ja. Dan zat hij in een koffertje. En ik zoeken, zoeken. En ineens denk ik, wat zie ik daar voor iets grijs? Ik denk, dat lijkt ja. op het koffertje wel waar die microfoon is. En laat hij het wezen, zeg. Ik heb gehuiver alweer een jaar dat ik dat ding nou uh, gebruik. Een jaar geleden ongeveer, gauw dat ik hem terug heb gevonden. Oh. En ik had hem gewoon onder die desk gelegd, maar ik wist niet meer waar ik hem had gelaten toen. Ik denk, nee, nou nee. ja, ja. Hé, hey, Marloes is er ook bij. Hè? Ja, ik heb hem er even bij gesleept. Oké. Okay. <laughs> beschoft schoft eigenlijk, hè? Hallo. <laughs> hmm. Goedenavond, Marloes. Hallo, Marloes. Je bent op Erisdaar Radio met Marcus en met Jaap. Goedenavond. Goedenavond, Fräulein. Hoorde je hem niet zo goed ah. nog? En mijn Cam die wil ook niet meer aan op de ene van ja, de. Ja, e e <laughs> raar is dat. Ja, ik zie, uh, ja. Zie je mij? Ik uh, zie alleen een rondje ronddraaien. Ja, bij en mij ik, ook. Ik zie een, uh, een tekening van uh, Marloes en ik zie mezelf bewegen. Zo heel even een foto van jou, Marcus. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Jawel, mijn heer. <laughs> <laughs> ik vond het heel leuk, het filmpje vorige week, En ik denk, hij is goed bekeken ook, hij is al 75 keer bekeken. Zo dan. Zo. Ja. Nou, dat is grappig. Nou, dat moeten we vaker doen. Hè. Maar ik heb ook, ja, ik heb inmiddels ook al 380 abonnees hè, op, uh, op YouTube. Oh, ja, ik, uh, ik hoor Malus blazen door de microfoon. Ja, ik hoor wel wat. Ja. Ik heb nu ook een beetje alles veranderd hè, op YouTube. Ik heet nu Marcus Vlogs met uh, een nieuwe intro. Heel... Oké. Okay. Ja, wat ik was... heb die gezien, ja. Die is leuk, joh. Met dat ja, muziekje. ik heb het een beetje professioneler uh, aangepakt. En ja, hè. dat heb je echt heel goed gedaan. Hè. Ik denk, Goh, dat, wat grappig allemaal, weet je wel. Ja. Ja. ja. Dan zie ik wel je foto. Ja, ik. Denk... Oh, maar Moloes hoorde ik wel even door de microfoon blazen. Ja, dat hoorde ik ook. Dus uh, ja. Misschien dat uh, Jacco er ook nog bij komt zo. Ja, dat, uh, hij is al op de chat geloof ik. Dacht ik. Ja, hij zat op de chat, hè? Ja. Nee, ja, ja, ja hij zit er ook bij. Yes. Oh, die. yes. Volgens mij is hij goed zo. Nou, nou, oh, ja, nou ik, hoor je. Ja. ik je. Maar hoor je wel echt gooien. Ja. ja, ik zou een koptelefoon opzetten, Marloes. Echo. Zo beter? Ja, zo is beter, ja. Oké. Okay. Oh ja. ja, nu is het goed. Ja, ik had hem verkeerd staan. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, welkom in de uitzending, Marloes. bij URESTAR. Ja, leuk, hè? Ja, grappig. Yes. Ja. Hadden we elkaar niet eerder ontmoet bij, uh, bij Guus op de tuin? Uh, dat was vorig jaar. Je bent vorig jaar geweest, het jaar daarvoor ben ik ook geweest de Radio okay. dag. Nee, dat weet ik niet. Dus, uh... Ik hoor nu niks meer. Even kijken hoor. Oh, ik hoor jou wel. Ja, ik zit even iets raars te doen. oh daar is de chat. Zo. Nou, we zitten met z'n drie op nu. Zo, en voor wie het interesseert, de, de Ajax heeft de landstitel behaald, hè, geloof ik. Ja, ik zag Geweldig. het op, ik zag het op uh, televisie, ja. Ja, mij interesseert het niet zo, maar ik, ik ben sowieso niet van de voetbal. Maar... Ja, ik, ik ben ook niet zo'n uh, enorme voetbalfreak, Maar met bijvoorbeeld belangrijke wedstrijden vind ik het wel leuk. Dan wil ik nog wel eens kijken en zo. Maar voor de rest, uh, ik ga er niet speciaal voor thuisblijven of zo, weet je Nee, ik vind WK en EK vind ik eigenlijk wel af en toe een beetje leuk om te ja, kijken. Ja, ja zo, uh, zo ben ik ook. Eens. Ja, dus ah, uh, EK natuurlijk hè. Ja, de EK en de WK inderdaad. Ja, ja, ja. De en De wereldkampioenschappen. Maar voor de rest, ja, ik vind het leuk als ADO wint, want ik woon in Den Haag. Maar voor ja, de rest ik... als alles een verlies, nou, ja, ik maak me daar dit niet jaar... druk om, weet je. Dit jaar is toch weer het WK, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Oh, dit ja. jaar. WK. WK. WK? Oh, ja, WK? Ja, dit jaar. Ja, ik, ik moet soms ook denken, is het nou EK of WK, maar 2000 nee. 2010 hadden we verloren van Spanje hè, in de finale, dus dat heb ja. ik niet vergeten. <laughs> ai, ai, ai, ai. Zo. Staat mijn microfoon nu nog steeds goed zo? Perfect. Ja hoor, ja we zijn, je bent goed te horen Marloes. Marloes met dubbel Z. Het is de eerste keer dat ik Marloes ook spreek. Hè, op... Ja, voor mij ook de eerste keer. Ja, opeens deed mijn microfoon en ik denk yes. Hij doet het. Nou, dan kun je binnenkort gaan uitzenden Marloes. Ja, ja. Uh, maar dat heb ik al met Guus afgesproken. Oh ja, oh, je zou nog even wachten, hè, daarmee. Ja. Ja. ja. En ik wil jullie wel allemaal gaan inschakelen, hè. Dus uh, het wordt wel een programma voor en door elkaar. Ja, dat had ik begrepen. Mm. Erg leuk. Dat, dat vind ik, dat ja. klinkt heel interessant. Dat was ja, dat is leuk, joh. En, en gaan we ook... Uh, en, en, uh, oh nee, oh nee dat, even, even terug. Ik wilde nog vragen. Heb je het nog laat gemaakt bij Guus? Ja, het was, ik was pas drie uur thuis. Oh, zo. Ja, ja. Uh -huh. Ja. Ik vind dat ja, wel dus leuk. Het was die... erg, erg gezellig en Guus heeft ook erg genoten. Ja, die muzikanten, ik vind het wel geweldig vrijdagavond. Ja, mijn vader zat ertussen. Dus, uh... Oh, die was er ook bij? Ja, die was er ook bij. Oké. Okay. Ja, ze waren met z'n En het uh, muziek maken en uh, ja, van alles en nog wat eigenlijk. Het was echt uh, een hele goede avond. Ja, ik, ben oh, nee. een, ik ben er ook een paar keer geweest hè, bij Guus. Ja, in de leuk. uitzending. Was, uh, de Lekker. laatste keer was het twee jaar geleden of zo, of was dat vorig jaar? Oh, ja. Ik weet het niet meer, was het ook twee jaar geleden? Nee, 2012 was het jaar en ik weet het alweer. Time flies. Ja, dat gaat zeker snel. Toen ben ik in de uitzending geweest, Toen waren ze twee muzikanten, muzikant maken, hartstikke gezellig ook. Ja. Dus, ja ik ben alleen, ik, volgens mij om. De radiodag was volgens mij in 2012 dat ik ben geweest. En toen huh? zijn we alleen s ochtends tot en met de middag geweest. Dus niet s'avonds. Oké, okay. nou ik was al in de middag hè. Okay. Ik was in de middag nou, daar. Ik heb geen idee. En ja, toen was het nog warm weer ook. Want vorig jaar, 2013, toen waren er waren wel wat meer mensen. Maar het was een beetje, ja, een beetje bewolkt. Het was niet echt ja, ja. regenachtig, maar het was bewolkt. En ze hadden een tent... We zijn okay. weer in die tent gaan zitten. Ja, dat kan ook, ja. Maar het was uh, gelukkig. Nee, dus dan is het voor mij twee jaar geleden, ja. ja. Ja, ja. ik schakelde in 2012 in bij Ridder Radio. Dat was geloof ik net de Ridder Radio-dag net, uh, net geweest, geloof ik. Groentje. Hm. Ja, ja. Maar nou, niet, niet helemaal. Want ik kende Ridder Radio wel al, al sinds uh, 2002 of zo. Oh, ja. Maar ik, uh, ja, en, en ik, Radio 100 heb ik zelfs nog geluisterd toen ik een jaar of twaalf was op, uh, op, toen woonde ik nog in Amstelveen, toen luisterde ik dat op De Eter. Oh ja. ja dat dat was leuk. eigenlijk de voorloper hè, van uh, Ridder Radio. Dat, en nou, het was eigenlijk de voorloper van Talk Radio, geloof ik. Dus oh had, ja. Toen hebben Willem de Ridder, uh, die heeft dat ook opgezet, volgens mij. Ja. En daar had je ook, uh, hoe heet die jongen ook weer die toen is doodgeschoten, doodgestoken. Ja. Oh. Weet ik niet. Uh, van Gogh. Theo van Gogh. Oh, ja. ja. Die heeft er ook op gezeten. Daar heb ik ook nog naar geluisterd. De talk Radio is een heel Nederland ontvangen. destijds. Ja, ja, en ik, ik vond ken... het wel amusant om naar te luisteren hoor. <laughs> Moet ik zeggen. Nee, ik kende Willem de Willende Ridder eigenlijk uh, uh, via mijn moeder. Die had een boek, Spiegelogie dus. Hmm. En ook de, de cd had ze ook. Met de Spiegelogie Rap. <laughs> hmm. Ja, heel leuk. Ja, even uh, wat, ik moest even delen hoor. Ja. Ja, ik zit, ook, ik zit ook continu op Facebook. Wat een verslaving hè? Ja, ja joh. Maar helemaal niet verslaafd. Het oh. Is een levenspatroon geworden. Ja, het is een levenswijze geworden. Ja. Ja. Oh ja, je hebt het ook gedeeld van Eurostars hier. Ja. Oké okay, dan, misschien oh. hebben we straks Hey ja, misschien hebben we straks 100 luisteraars. Oh, wie weet, dat zou leuk zijn, want er kan tot 1000 luisteraars hè, bereiken maximaal. Oh, dat is heel leuk. Ja. Dus dat is wel grappig natuurlijk even kijken op de chat of er nog wat mensen bij zijn gekomen. Jacco zit er nog bij. Ja, dus ik krijg nu een reactie ja. op YouTube op mijn nieuwste filmpje van... Door die filmpjes die je maakt voel ik me altijd een stuk beter, Marcus, zegt iemand. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, dan heb je in ieder geval... Uh, heeft dat toch nog ja. wel, wel, wel een, een goede functie dan. Hè? Als je daar mensen blij mee. Eh... Ik weet, soms, soms, ik weet niet altijd uh, of ze het echt meen hoor. Dat is maar, de, dat is... nee, maar goed. Maar ja, het is hier voorbij, dat ze uh, vervelende dingen erop zetten, ja toch? Ja, dat is waar. Dat is waar. Via internet weet je het sowieso niet al. Maar mm. ik, vind, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En... Nou, ik kan me ook voorstellen dat het mensen zijn die zich ontzettend irriteren aan mijn filmpjes. Ja, natuurlijk... dan, dan moeten ze gewoon niet meer kijken en dan verloopt dat Ja, toch? Ja, dat ja, ik vind ook niet alles uh, wat nee. ik zie leuk op internet. Nee, ik die... heb pas een laatste hele mooie film gezien op YouTube. Hmm? Dat... Ik zal hem eens even pakken. Ik denk dat jullie dat ook wel interessant vinden. Oké, okay. even zoeken. Waar is die? Dat werkt aanstekelijk, ja, dat roken. <laughs> ja. ja, ik ben de enige nog met bewegend beeld. <laughs> ja, dat vind ik wel jammer dat ik mijn camp wil niet, niet aan op de een of andere manier. Wat misschien heeft het toch te Vor, maken. Vorige misschien... week deed hij het goed. Ja, misschien is je prepaid verlopen ofzo, of wat je had geactiveerd. Ofzo? Nee, nou, het is een bel te goed. En ja. zolang ik niet bel, blijft dat bel te goed gaan staan. Dat is gewoon een tientje opwaardering. Oh, straks, straks is dat opgegaan omdat wij onze cam aan hadden. Nee, nee, nee, nee, dat kost niks. Kijk, uh, uh, weet je hoe het zit? Kijk, als ik mensen via Skype bel, van Skype naar Skype, of wat dan ook, kost het me niks. Het kost alleen geld als ik een vast telefoon of een mobiel opbel. Dan gaat het tikken. oké, oké. Maar zolang ja. ik uh, iemand via Skype zelf bereikt, die ook op Skype zit, dan is het gratis. Ja. Maar omdat ja. ik denk ik dan die betaalde dingen heb, heb ik waarschijnlijk ook, want inderdaad normaal gesproken kan je maar met z'n tweeën, met, met beeld en als ze er meer bij komen. Oh wacht, dan, ik uh, mijn, ik heb ge gecontroleerd of mijn cam het ergens anders wel doet, maar die mm. doet het ook niet. Dus ik denk dat ik de USB er, er even in en uit moet zetten. Oké, okay. ja dat kan dat ook doet. helpen. Eens even kijken of dat helpt. Hé, <coughs> hey, ik hoor me ineens de alle twee weer. Ja maar ik heb mijn oude... De film staat op de chat hè? Wie? De film staat op de chat Oh, dan ga ik even kijken. De film, de film. Nu hoor je het geluid van de film als het goed is. Hij duurt anderhalf uur. Ja. Journey Echt to the Edge of the Universe. O, de Echt de moeite. Worden. Warm, comfortable, familiar. Hij heeft uh, die man, ja wie het is weet ik niet, maar die heeft nog veel meer mooie dingen. Oké, okay. Mohamed Abdulmat Ab heeft hem erop gezet. Ab ja. en zijn 43 video's zijn het allemaal films? Uh, hij heeft een paar series hij heeft uh, ja, films vooral films en hij heeft documentaires gemaakt oké, okay, ik heb me gelijk geabonneerd erop ja, het is echt een uh, dus nou zat ja. hij op mijn YouTube ben ik ook geabonneerd op zijn film ja ziet er interessant uit is het in het Engels, ja. ja zo, Dat zo. wel, ja. Zonder ondertiteling, maar goed. Ja, goed. Gaat het gaat uh, alleen maar over planeten of zo. Of, of heeft hij ook andere films gemaakt? Hij heeft ook andere films, ja. Oké. Okay. Ja, hij doet het. Hij doet ja, het. hij doet het weer. Ik zie je zwaaien. Ik zal even zwaai? Nou. Ja, ik zwaai ook, maar jullie zien me niet. Hé, hey, Marloes. <laughs> ja, je hebt geen nee. webcam, uh, Marloes. Ofwel? Nee, heb het niet. Okay. ik niet. Oké. Helaas heb ik het niet. En dan weet ik niet hoe het werkt met een tablet of zo, maar... Nou, als je, ik heb een tablet, daar zit een camera in. En die gaat automatisch aan. Maar ja, ik heb een goedkoop tabletje. Dus die camerabeelden zijn niet zo, alles is rood, weet je wel. Ja. <laughs> en, uh, en nu werk ik via mijn pc en met een HD-camera. En die werkt perfecto. Ik zie het, full, full HD. Ja. Dus, uh, nou, we ja. zijn we wel met z'n drieën aan het roken, hè? Ah, ja, dus, van uh, jou uh, zien uh, we het niet, uh, Nee! Het <laughs> <laughs> is ook iets anders wat ik rook. <laughs> uh oh, een pret sigaret? Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, Marcus, kijk jij maar eens even op het scherm. Kijk eens wat ik hier heb. Oh, foei ja, foei! <laughs> <laughs> maar ik ben gewoon sick aan het roken nu, hoor. Ah ja, ja een dat een is het enige wat ik rook, hoor. ik, ik, ik um, ik heb het wel eens geprobeerd, dat andere, maar ik kon daar niet tegen. Nou, moet je het niet doen, hè. En wat ja, ik... zit er in die volgedraaide dan, nou, ja? Uh, wiet. Ja, wat voor wiet? Uh, ja, het is een beetje een mix van alles wat, weet je. Het is een five-pack ja, okay. voor een tientje. En dat is best uh, goed, hoor. Ja. Aha. Het is net niet te zwaar, maar ook niet, niet dat lichte dat je niks proef, niets voelt, zeg maar. Je voelt ja. wel iets, maar... Ik hoop nu nog veel uh, thc voelen. Oké. Okay. Yes. Wel, uh, van een hele sterke variant. Maar, maar ik, ben, uh... ik ben een recreatieve blower, hè? Ik ben niet iemand ja, die het ik... elke dag doet, maar... Ik ken mensen uh, die doen het elke dag doen. Het... Ja? Ik probeer op drie te zitten per dag. Oké. Okay. Nou, dat kom ik niet aan, hoor. <laughs> ah, ja. Eén per week of zo, weet je, hoor. En dan sta ze een een maandje probeer... over. Het is, uh, ik had... Uh... Ja. Ik probeer er ook maar drie te roken, hoor. Op een dag. Check. <laughs> ja, ja. <laughs> oh, ja. Maar hij kan er heel makkelijk vanaf blijven, uh, daar ben ik wel blij mee. Je komt uh... nu een kat bij mij binnen, er zitten, oh, oh. Drie, er, zitten er drie al op mijn bed. Mm. Jezus. Staat, staat bij de deur en hij zit echt te kijken tegen wie zit jij nou te praten. Tegen ome Jaap en ome Marks. Ja. <laughs> ja, we hebben er in totaal vijf, hè, dus... Uh... Zo. Ja. Hm. Dan zit ik even te kijken. Ik probeer. Uh, Jacco! Die probeer ik uh, toe te voegen, maar dan moet ik dat even. Even Volgens kijken. Volgens mij heb ik Jacco ook op Skype, maar ik, kan hem, ik zie niet dat hij online is. Ja, uh, hij zit wel op de chat, toch? Ja. eens mm -hmm. dus even kijken. Um, we moeten hem bij vergadergesprek doen, anders vallen jullie weer weg. Weet je, zijn een fikse hond. Oh oh. Welkom en Pibi. Uh, toevoegen aan een lijst? Nee, het moet een vergadergesprek zijn. Ja, yes. Een vergadergesprek. Yes. Als ik op een vergadergesprek... Oh, Peewee is erbij gekomen. Hey. Ja, dat zeg ik net. En die zit op de chat, neem ik aan. Ja. En wie is Peewee? <laughs> Hoe is Peewee? Hoe is Peewee? Ja. Op internet, op YouTube, is Peewee wel iets heel... Uh... Ja. Wat, iets anders? Zeggen. <laughs> Heel iets anders. Uh-oh, oh -oh. wat is dat dan? Ja, zoals het zo. Pee-wee. Oh, oh jee. <laughs> ja, ik, ik heb wel een idee nu. Ik heb wel een idee. Laat maar. <laughs> pee -wee. No comment. Pee-wee. I have to pee now. Tot later. Ja. Olé. Oh. Ja, ik ben van pee de. Heeft de wie. Ik moet me even opnieuw op de chat aanmelden. Wie, niet wifi, maar pee-wee. Nou, ja, daar ja. ben ik weer. Peewee, hé hey, Peewee. Wie is Peewee? Pa Pauwau, dat zou het nog kunnen, hè? Pa Pauwau. We zijn wel een pa beetje in, in, Indiana. Ah. Een beetje ook, hè? Peewee, zou het Edwin zijn? Het zou misschien zou kunnen. wel kunnen, ja, wie weet. Ik heb naar iedereen via de Skype-chat heb ik vanmiddag een berichtje gestuurd dat ik ga uitzenden. Dus uh, wie weet komt donderdag erbij. Maar die was ziek, hè? Dus uh, vandaar dat hij daar al die tijd uh, niet bij was. Die oh. was ziek geweest Dus, uh... dus Oh ja, dat zie je dat Linda de pols gebroken heeft. Linda ja. heeft ja, een on ja. ongeluk gehad. Met uh, een auto geloof ik aangereden. En ik denk, wat zie ik daar nou? Zo'n foto's met haar arm in gips. En uh, nog zo met haar arm, uh, ja, met touwtjes aan de vingers. En ik denk sowieso, zo, zo. Dus nou, dat ja, is niet zo best. Dat, we heeft ook een filmpje. Nou, dat we hebben Oh, eens Even kijken bij Breakfast machine. Zie ik een man op een rood kussen. Daar staat hij op. En dan gaat zijn wekker. Die speelt een. Ja, Platenspeler kan... af. Zoek even muziek. Ja, ik weet niet of het rechte fraai is of niet. Hè? Ja, ik heb het geluid maar even uitgezet weer. Ik zie je kantfilmpje zien in ieder geval. men met een pyjama aan. Het ziet er wel grappig uit, ja. Ja met kanijnenpantoffels <laughs> een soort Mr Bean zoiets ja anno 2009 ja oh. oh, yeah. oh, nou die halters die kennen mijn mijn Nicky van 20. er <laughs> staat een uh, reactie onder deze film is de personification of cocaine oh oh jee <laughs> Ja, het lijkt inderdaad wel een beetje Mr. Bean, ja inderdaad. Ja, oh. Naar beneden toe. <laughs> een Amerikaanse versie van Mr. Bean lijkt het wel. Ja. Je ziet het gelijk hè? dat het Amerikaans is. Ja. Heel ja. raar is dat maar, ik, ik, ik zie dat op de een of andere manier. Ja, het lijkt een beetje 50s, hè, Amerikaans s of ja. zo. Nou, weet je wat ik leuk vind? Je hebt tegenwoordig van die barbershops hè. Ja? Weet je wel, dat een uh, barbiershop. Uh, ik vind dat gaaf, joh. Hey. Dat is ook een beetje ouderwets ingericht, zo'n kapsalon, weet je wel. Ja, ja dat is zo, zo eentje heb je er ook een permanent, ja. Ja, en, uh, en daar heb ik allemaal filmpjes van gezien. En ik heb het ook bij de wereldraad Door ook gezien. Die gasten die, uh, zijn een beetje, ja, net zoals dat vroeger al was, weet je wel. Een beetje, het is ook een beetje een mannenwereld ook, hè. En uh, vrouwen mogen er niet in. <laughs> Uh-oh, nee. uh oh vrouwen mogen er niet in. Het is puur een, een, een mannen-ding. Maar ze hebben het alleen maar over voetballen en over auto's en zo. En, uh, en, uh, maar als je dat zo ziet, zo, uh, ziet het hartstikke gezellig uit. <laughs> ja. En, ja. Uh, ja. Maar ja, weet je, ik bedoel. Uh, maar ja, als ik op, op mijn deur zet verboden voor dames, of dames niet gewenst, ik, ik denk dat ik wel met de wetgever een probleem uh, ga krijgen, denk ik. En ja. Eurostar Radio alleen maar voor mannen? nee, dat zou wel raar zijn, hè? Nee, dat is voor iedereen. Ja, ja. <laughs> voor iedereen. Het <laughs> zou wel vreemd zijn, ja. Nee, ja. Dat, is, dat is... Ik mond wel weer. Nee hoor, nee, nee, nee. Nee. <laughs> nee. We zijn er voor iedereen, hoor, Marloes. <laughs> Wat heeft die nou gedaan, een touwtje door zijn neus, god, godverdomme. Jee. Maar ik vind het wel een leuk idee van Marloes dat ze uh, iedereen erbij wil betrekken, hè, van bij haar programma. Mm, ja, dat is leuk. Ja, het is wel, ik vind dat leuk, voor en door iedereen, nou, dat is heel goed bedacht. Ja. Nog een leuke naam te Ja. Ja, ja, en misschien een uh, intro, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen, hè. Ja. Het komt allemaal goed. Alles komt, komt goed. Alles komt, komt goed. goed. Alles is al goed, zegt Willem. Hè? Ja. ja. Het is zo goed als je het zelf maakt. Ja ja, ja, ja, dat is ook zo. Als je bijvoorbeeld een kroeg hebt, dan moeten de klanten het, uh, de gezelligheid scheppen in wezen. Ja, ja. Dus, de, klant is, uh... oh, de klant is koning, hè? <coughs> ja, ja. Ja, wat zeggen ze, ja. En heb je nog wat leuks gedaan, Marloes, met Koningsdag gisteren? Ja, in bed gelegen. oh Oh ja, dat, je bent natuurlijk uh, grieperig. Ja. Aja, oh, ja, ja, dat is jammer. Nou, ik, heb, ik, ben niet, uh, ik ben niet naar de vrijmarkt geweest hier. Ik heb, ik heb uh, naar uh, de tv gekeken, saai, naar uh, uh, Willem en het Koningshuis. Maar ik heb niet zo heel veel met het Koningshuis. Maar ze waren in de Rijp en daar heb ik drie jaar gewoond vroeger. Oh ja, dan kan je het even terugzien. Het is toch wel heel leuk om, dan, om dat dan een keer zo te zien, ja. Ja. En daarna, daarna waren ze in Amstelveen en het grappige is dat ik voordat ik in De Rijp ging wonen twee jaar in Amstelveen heb gewoond. Oké. Okay. Ook nog, ja. Weet je wat ik denk? Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk jouw filmpjes gezien, die Willem-Alexander, en toen zegt okay. Maxima van Jos: schat, wat een leuk. Het laten we Is daar naartoe gaan. Who knows, who knows. Who knows, who knows? zijn ze ja. wel een fan van jou, zijn ze geabonneerd, onder een schuilnaam weliswaar. Zou kunnen, zou kunnen. En, zou kunnen. en <laughs> Zo. misschien is Peewee Willem-Alexander wel. Oh, dat zou ook nog wie, kunnen, ja. Wie, wie weet. Niks is, niks is te gek hoor in deze wereld. Niks week. is te gek, ook niet bij Eurostar. Mm -hmm. <laughs> dus ja, wie zal het zeggen, he? Zal ik eens een lekker muziekje gaan zoeken? Ja, doe maar eens wat leefs. yes. Ja. yes. Ik ga mijn microfoon even dempen, anders dan kan ik het niet. Oké, okay, dan demp ik ook mijn microfoon. Want anders wordt de achtergrond op. geluiden er doorheen. O, dus zodra het muziekje opkomt, dan draai ik mijn microfoon even dicht. Oké. Okay. Okay. Marloes gaat een liedje draaien. Dus uh, mensen, zet je schap. We zijn met Jacco, Marcus, Marloes en Peewee op de chat. En jullie mogen allemaal bellen. Het komt allemaal goed hoor. Het is allemaal live vanuit Den Haag. En uh, ja, de mensen op de chat en op, uh, op de Skype, die zitten allemaal uh, een beetje door het land verspreid. Uh, maar Loes, waar kom jij vandaan eigenlijk? Ik weet dat Marcus komt uit, uh, hoe heet dat ook weer daar, zo, bij of één? Uh, Jacco komt ergens in de buurt van Apeldoorn. Oh, uh, moest ik, ik hoefde mijn microfoon niet mu te muten ik zit even te wachten tot Marloes het plaatje op heb gezet. Oh, ik denk dat ze, dat ze zelf een muziekje is gaan luisteren. ja Juist. Nee, ze gaat oh, een, een muziekje opzetten geloof ik. Dan doet ze de microfoon uit. Ja. En nu heb ik hem weer aan staan. Ja. Oké. Okay. ik heb een upbeat, electro chill-out, trans-happy, nog wat. Oké. Okay. Nou, klinkt, klinkt heel goed. Ja, hè? Ja. Ja. Mm -hmm. En dan draai ik even oh. mijn microfoon weg, zo. Als okay. de radio opkomt. Horen jullie hem? Nee? Nee. Wacht nee. even, want dan. Oh, natuurlijk. <laughs> ja. Het is wel jammer dat een audio. Nee, we horen niks hoor. Nog niet? Nee. Ja, zo, ik moest even hoesten. Dus ja, Jaap, ja, dat krijgen we van het roken. Ja, ja, ik heb even met mijn eigen microfoon gevaarlijk. Dit gaat eruit, het hoest. Er zitten de, de, de, de luisteraars zijn ineens in, in, tegen het plafond aangeplakt van de schrik. geef hem even door in de chat van de Skype. Dan ja? hem, uh, kan iemand hem bekijken? Oh ja, dan kun je hem zo downloaden. Niet of anders kan ik hem uh, afspelen, dat ik hem... Uh, dan kan ik hem via de stream doorspelen oh het is een youtube link zie ik ja. ah, oké okay. nou, dan kan ik hem wel afspelen dan eh, het geluid ervan het is wel ja. rechtervrij hoop ik <laughs> ja, ja. oké okay. dat moet, dat moet. <laughs> ja, het mag van mij wel maar het mag niet van de Buma dat is het probleem oh ja Ja, ja, ja. als het aan mij zou liggen had ik het ook gedraaid hoor maar ja, het mag niet dus ja, dan, hadden we, dan hadden we David Bowie gedraaid ja en... bijvoorbeeld dus eigenlijk Jaap. Ga... Ja, op, op, de, op de chat van, uh, waar je, van de website. Als je hem daarop plakt, dan zorg ik wel dat het uh, wordt uitgezonden. Ja, hij is, hij is, uh, je heeft hem al gestuurd, hè? Ja, ze heeft hem al gestuurd in de, in de chat. Even kijken, hoor. Moet ik even kijken. Hoor. Ik zie maar in de, in, de, in de chat van ons gesprek, hè? Niet, niet van oh, jouw Oh, dus niet van de dingen. Dan moet ik even kijken, dan. Ja, van het algemene gesprek. Oké, okay, dan ga ik even zoeken. Dat moet ik wel even zoeken hoor. Um, oh. Onderaan heb je zo'n tekstballonnetje in het gesprek. Ja, ik ben even aan het zoeken. Uh. Oh, ik zie hier Marloes. Ik, uh, nee, ik zie hem niet staan. Staat er chat maar probeert dan? het uh, in de chat van de website, van de website de chat, uh, te plakken. Kan ben... jij met het plakken Marcus? Want ik, uh, mijn in de, de chat van de ja. website dan hè? Dat ga ik doen, ja. Dan kan, ik hem, dan kan ik hem afspelen. Dan kunnen iedereen meeluisteren op de, via internet. 1, 2, 1, 2, ja, daar is hij. Oké, okay, nou, daar komt hij dan. En het is Wheel uh, Free Music Up. Beat Electro Chill Out. Trance Happy. Daar komt hij. Nog stereo ook, dat is mooi. Zij was prachtig nummer, en van uh, Royalty Free Music, uh, met upbeat, electro chill-out, trance, happy, happy, happy, oké. Okay. Ja, nou, wacht, ik heb... Ja, ja ik, ik dacht dus... Oh, sorry. Ja? Oh, oh wacht <laughs> uh, Jaco, ik de, ja Ik heb de radiostream uh, nog aan, dus ik, ik denk ik hoorde jou nog praten. <laughs> <laughs> uh, nee, nee, ik hoor dat, uh, dat, dat geluidje wat je er doorheen hoort, hè? Audio Jungle ofzo. Ja, dat, uh, dat heeft met te maken omdat het uh, een soort copyright is dat, hè? Zo, so, kijk eens. Hey, ro Your royalty free music audio files from 1 dollar. 171.327 free audio files. En die heeft uh, Jacco op de chat gezet. Oh. For one dollar. Maar ik, ik dacht dus dat dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat woordje, hè, dat het gewoon bij de muziek hoorde, bij dat liedje hoorde. Oh. Dat, dat is dus niet zo. Oké. Hmm. Hij had het Soundcloud, hè? Ja. Ja, Soundcloud. Hé, hey, ik zie dat Guus ook online komt. Even kijken, hoor. Moet ik even kijken. Ik zie... ik moet... Op Guus. Skype, yeah. Ja, Oh Skype, ja. Skype. Ik, ik heb hem erop gehad, onder de naam ridderradio.com. Dat is hem ook, ja. En toen was ik hem ineens kwijt. Oh, dus, uh, okay. En uh, ja, ik heb wel dingen gevonden, die was ik ook kwijt, toen heet ze uh, ja. uh, Sunset. Die heb ik er ook weer op zitten. En, uh, want ik heb toen, uh, toen uh, die, die andere e-mailadres, of weet ik hoe dat zal... Oh ja, mijn computer die was natuurlijk opnieuw ge geïnstalleerd het was ik een heleboel kwijtgeraakt, dus ja, uh, nou heb ik die allemaal weer terug, de meeste gelukkig. En uh, dus zodoende. Nou, eens uh, kijken of, of meneer Guus uh, ook uh, opneemt. Ik, uh, ja, je kunt het proberen. Probeer het maar eens. Who knows? Who knows? Who knows? <laughs> maar vertel wel even bij dat we in de uitzending zijn. Want, uh, ja, dat wel, ja. Dan, uh, en Willem de Ritter is... Online. Ik weet alleen niet of hij uh, ook echt daadwerkelijk er is. Nou, je kunt het proberen of vraag het anders via de chat eerst, uh, weet je of ze op de radio weer. Ja, maar hij, hij reageert dus, nooit. We op doen de af en toe, de toe de een chat. beetje, ja, van uh, contract dit tot, dus, hey, contract. Nou ja, goed zo. We uh, bedoel, ja. <laughs> Dus kijken of meneer, meneer, de ridder, meneer de ridder opneemt. Ik heb hem één keer gauw in de aardse. Aardzelling... Nee, had ik hem nou één keer? Ja, één keer ja. in de in de ridder ja. Ja, we hebben hem een keer. Terwijl uh, ik, en... ik uh, de helft prongeluk, uh, ja ik had de helft niet opgenomen. Dat vond ik wel jammer. En daar was, uh, was Onno ook bijgelopen. Ik. ik geloof het wel ja. ja. Die heb ik ook trouwens, het trouwens een niet meer uh, gezien. Nou, die, uh, die komt uh, zo af en toe online op site ja, uh, en dan, dan bel ik hem wel eens. En dan hebben we het vaak over films, hè, want hij weet ook heel veel van films. Ja. Dus het is vaak wel leuk om over te praten Ja, nou, hier staat ook allemaal royalty Ik zal hem eens even. Uh, Rollerty Free Music, wat Jacco op de dingen zet. Die ga ik eens even kijken of ik hem. Dan gooi ik hem ergens uh, in mijn favorieten. Hé, hey, er is een uh, verbindingsprobleem of zoiets. Muziek. Kijk, die hebben we ook weer. Dank of je wel. Ligt het bij mij? Eh. Uh, hey? uh, even kijken. Moet ik even, iemand heeft een berichtje achtergelaten, zo te zien. Eh. Uh. Oh, ik zie dat je contact zoekt met uh, Riddara, met Willem, met uh, Guus. Willem de Ridders zie ik hier kan je ook ergens staan, maar ah, die nemen we niet op op bellen mislukt. Ik denk, dat ze, ik denk dat ze niet opnemen. Misschien hebben ze wat ander, nee. zijn ze met iets anders bezig. Ja, maar mijn internetverbinding is nu een beetje. Die zit via wifi fi boven. Die ja? is een beetje aan het haperen nu, geloof ik. Oké. Okay. Oh oh. Oké. Okay. Nou, op bellen Ik denk dat ze haar niet opnemen, denk ik. Nee, dus nee, uh... nee. Helaas, helaas. Helaas pindakaas. Indeed, indeed. Dus, eh. Uh... <laughs> ja. Maar nou ja, goed. Kijk of Jacko... Uh, Kun jij Jaco er niet bij krijgen dan? Uh. Want ik, ik zie... Een, want ik, zoek... nou, ik, had, ik had het dan hem gevraagd op de chat. Hij zei, ja, ik kom eens zo aan. Maar ah, okay. ja, hij, is, hij is bij mij nog niet online op Skype. Zie maar ik. bij mij wel. Ik zie oh. wel een, een groen dingetje bij zijn naam staan. Dus, uh, oh, dan, dan, dan, dan heeft hij mij dingetje. nog niet geaccepteerd, denk ik, op, uh, op, op, op Skype. Want uh, ik heb hem wel in mijn lijst zitten. Maar, uh, of was het naar Herman waar ik naar keek? Oh nee, het was Herman... Eh, uh, Jacco... Ja, Jacco heeft een groen vinkje, ja. Hij is al uh, online op de, op de dinges. Jij ja, hebt een oranje dingetje, zie ik. Ik zie geen probleem met dit gesprek. Huh? Meen hier dat nou, jongens? Ik heb, ik heb niks aangeraakt. Oh jee. Ben, zijn jullie er nog? Hallo? Ja, ik hoor, ik hoor jullie weer. Ja. Jullie oh, Jaap, je bent er weer. Ja, ik zag ineens alles weg. Dus ik klik uh, op het cameraartje. En, en, en ik zie dat jullie er weer zijn. <laughs> dus uh, ja. Ja, daar is ze Ja, zit, dat was een probleem. Uh, Oké, okay, we zitten op de Skype. Via Eurostar. Op de Skype. En uh, ja, hé, hey, daar komt Edwin. Edwinnetje, hoe is die jongen? Kom er eens Edwin... bij? Posse, Edwin Posse! Edwin Posse! Edwin, Edwin Posse, Posse, Posse, Posse, possen. Posse. Als, als een koning wordt hij onthaald. Ja, ja. Maar hij neemt niet op, zie ik. Oh, ik dacht dat hij ons belde. Je had hem bijgevoegd. Ja, hij moest nog wat spraaksel, spraaksel innemen. Hij moest nog wat spraaksel innemen. Wat Edwin moest nog wat spraaksel innemen, schreef hij vanmiddag. Oh. Want uh, om uh, genoeg gesprekstof. Uh, dus uh, ja, wie weet heeft hij straks al een heel mooi verhaal. Of een heel lang verhaal. Of weet ik. Ja. Iets. En misschien dat Jacco nog even opbelt. Ik Want ga Jacco. Ik, ik, ik probeer uh, hem toe to te voegen. Ja? Maar dan moet ik het wel doen via de um, vergader. Uh, want anders klik ik jullie per ongeluk weg. Hij heet toch Jacco... Jacco... Uh, er staat Samsara bij zijn naam, hè? Uh, bij mij staat er Jacco van E. Ja, Jacco van E. Ja, en, en er staat er... Staat er als, je op, als je op zijn naam klikt... Staat er Samsara Nederland. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay, dan... Daar heb je de goede te pakken. Want er zijn er meer, hè? Die Jacco, heet hij. En er zijn ook uh, heel veel anderen... Die dezelfde naam bijna hebben. Ik hoor je nou praten. Ik zie je praten, maar ik hoor alleen niks. Ja, ja. Oh. Marcus is ineens weer weg. Uh-oh, probleem met dit gesprek. En nou, als het goed is. Ah, jongens, zo wordt. Uh, oh, appetit. Uh, oh, Jaco, goeie avond. Goedenavond, dames en heren. Ja, de rest is er allemaal afge afgelazerd. <lacht> dus uh, ja, dan oh, arm dan nee. weer uit. Maar nu zit jij er alleen op. Dus. <lacht> uh oh Ja, ik kon geen vergadergesprek bij jou vinden. Dus uh, ik denk, hoe ken dat nou? Dan, uh, anders log ik weer even uit. En dan uh, kun je... Ja, die het... andere ben ik nou kwijt. Die heb ik nou niet meer. Maakt niet uit. We houden het lekker zo. Gezellig ben jij ook eens aan het woord. <laughs> Die anderen kunnen je misschien erbij betrekken. Ja, dan moeten ze het zelf maar doen. Want als ik dat doe, ben ik jou weer kwijt. Hè. Snap je? Uh, ik dus, heb Dus uh, dat moeten ze zelf maar regelen. Via de, de, de vergadergesprek. Want bij mij zat er geen vergadergesprek bij. Hè? Toen was ik ze ineens kwijt. En ik denk, ja jeetje jongens. Uh, ja, ik vind het toch niet helemaal uh, uh, voor maakt, hoor. Dat Skype moet ik eerlijk zeggen. Het is niet helemaal plekkeloos. Nee, nee. nee dat klopt inderdaad. Nou, uh. goed. Uh. Oh, kijk. Uh, Marcus meldt zich. Volgens mij heb ik nu een berichtje. Oké. Okay. Uh, Accepteren. Toevoegen. Dan kan hij er via mij bij. Dingen zitten ruiken. Hoe heet ze? Marloes is erbij. En, uh, en uh, Edwin Posse. Wie was er ook bij? Ik weet niet of je die ook in je adres uh, hebben staan, in je adreslijst van uh, Skype. Anders kunnen we kijken of ik ze daarbij ken uh, Edwin. Misschien even kijken hoor, contactpersoon, sturen, uh, vergadergesprek, Ja, en die krijg ik er wel bij, wat stom, dat dat wel kan. Uh, Edwin, nou Marloes, nog even kijken of ik dat kan vinden, vergadergesprek, ja ook. Dan ga ik even kijken voor Marco. Nou, de standpersoon Mar toevoegen. Mar Marcus. Even kijken hoor. Ja, ja kijk. Uh, Edwin en die zijn er weer. Moet ik even kijken ja. waar ik Marcus kan vinden. Ja. Marcus is even iemand opstart. Oké. Okay. Dan moet hij maar even. Oh nee, dat gaan we niet doen. Want dan zijn jullie ja. weer weg. Ik bel hem wel op. Nou, als vallen jullie weer weg kunnen we weer opnieuw beginnen. Dus ik, Marcus, ik bel jou wel. Uitnodigen voor vergadengesprek. Kijk, daar is Marcus. En waar is Edwin nou ineens, Tom? Nu is maar Edwin weer weg. Dat hmm. is, is mooi, hè, al die techniek. <laughs> ja. Ik Marcus, ben Marcus, ik ben jou aan het bellen nu. Dus uh, je hoeft niet te bellen, want anders werkt het niet. Dan gaat het tegen elkaar inwerken. Dus Marcus, als je op de radio luistert, ik ben jou aan het bellen nu via de vergadergesprek. Anders ben ik Jacka en Marloes weer kwijt. Nee, Edwin ben ik al kwijt, helaas. Dus als je opneemt. Oh. Okay. Hij zit ook met zijn wifi-verbinding boven. Hè? Ja. Oh. Ik heb ook, ja, ik heb hier ook een wifi-verbinding, maar, maar waar ik nu mee werk, dat gaat allemaal rechtstreeks via de... ...router rechtstreeks naar, het, uh, naar de dingen toe. Dus... Uh... Ik vind het jammer. Ik was net... Uh, ik was net naar die, uh, uh, ...aan het zoeken naar die copyright... ...vrije muzieksites... ...die ik altijd gebruikte... ...voor mijn radioshow. Mm -hmm. Alleen ik heb toen ik uh, stopte... ...heb ik alles verwijderd. Oké. Okay. En nou kan ik die uh, site... ...waar ik de meeste muziek vandaan haalde... ...kan ik niet meer vinden. Oh, wat zonde... Het was echt zonde, want dat was, was een muziekcijle, daar had je alle genres muziek op staan. Mm. En er was zoveel wat je kon, uh, kon gebruiken en kon delen en zo. Nou kan ik hem dus niet meer vinden. Het is, wel, het is misschien handig als je, als je zeg maar een, een, een, een stick hebt, een uh, USB, uh, zo'n geheugenstick. En dat je dan uh, al die browsers erin opslaat. Dat mocht er een mm -hmm. keer wat fout gaan, dat je in ieder geval die browsers nog hebt. Nou, echt, want uh, ik heb in mijn Fires, Firefox heb ik zo ontzettend veel bookmarks uh, favorieten staan. Mm -hmm. Dat is niet normaal meer. Ik heb het wel allemaal uh, heel uh, logisch en strak ingedeeld. Maar oh, toch, als ik die allemaal weer terug zou moeten zoeken, dan. Uh, nou, daar ben je wel dan, uh, een pauze bezig. De, ja, maar dat vind ik de helft ook niet meer. Ja, dat heb ik ook gehad hoor, en dat bouw ik als een stekker, want ik heb er zoveel tijd in, in zitten dan, want kijk, je bouwt het wel en de loop loopt maanden of jaren op. Maar ja. als je dat allemaal in één keer terug moet zoeken, dat, dat, dat is gewoon een monnikenwerk. Mijn lijkt alsof hij noepen bent hoor. Sorry, ik hoorde het niet. Ik heb het ook in de chat gezet. Oh, oké. Okay. Oh ja, yeah, loop van ja. Yeah. Ja, nou, om de, om de, eh, de, de site die ik, uh, die ik uh, ooit had en die ik veel gebruikte, die, uh, die had echt ook gewoon een compleet cd's zo, zeg maar. Mm. En uh, echt van alle, van, van, van, van Keltische en Ierse volksmuziek tot, tot Japanse muziek tot, tot house en techno en zo, zeg maar. Alles wat je maar kan bedenken aan muziekstijlen stond daarop, zeg maar. En kan je nog, en kan je nog, nog herinneren hoe die website heet? Ja, wist ik dat wel. Oh ja, dan is het moeilijk inderdaad. Dan zou je, anders zou je eventueel kunnen zoeken via Google of zo. Ik, ik zie dat Marcus zich weer aanmeldt. Maar Edwin is, en hij is wel weg. En op het internet, Marcus. Marcus, hoor je ja, ons? Ja, ik hoor jullie. Hé, hey, hij is er weer. Marcus is weer terug. Op de Skype. Alleen Edwin zijn we kwijt. Ga ik even kijken? Uitnodigen voor een Edwin, eenmaal nu al posse. Als je luistert, kom gezellig mee Hosser. Ah, He? jullie hebben een cam uit, zie ik. Jullie cam staat uit, hè? Oh, Nou, dan moet ik even kijken. Zal ik er mijn even aan, zo? Zal wijzen hier een plaatje, denk ik? Ja, dat klopt. Oh ja. Nou, mijn cam doet het weer. Edwin is er ook weer bij, zo te zien. Dag Edwin. Ja, er is een beetje, ja, er is, er is een lichte vertraging, hè, hier geloof nou. ik nu. Ja, oh, het Edwin het... heeft de opgang, Edwin. zie ik. Ja, oké. Okay. Oh, ja. Nou, dan niet. <laughs> mm -hmm. Ik heb ik nu Jacco op, op, op uh, Skype. Wauw! En yeah. Mar Marloes zit er ook nog bij, althans hier. Ja, dat moet wel, want hij zit natuurlijk ook in het vergadergesprek. Wat leuk, hè? ik krijg er steeds meer vriendjes bij op Skype en op Facebook. Ja, dat is toch leuk? Gezellig, gezellig, gezellig. Hoe, gezellig, Hoe meer zielen, hoe, ziele, hoe meer vreugd. Nou, Marcus, ja. je YouTube-kanaal is er van de week behoorlijk op vooruit gegaan, hè? qua vormgeving. En, uh... Ja, ja, ik, ik dacht, ik had ineens een heel ander idee. Ik denk, ik ga er een Marcus vlogs van maken. En met een intro en een outro, en dan, uh... mm -hmm. ja, ja, dat leek me gewoon gewoon heel leuk om te doen. Ik denk, ja, ik denk misschien. Uh, dat abonneren en reageren is ook wel een heel leuk bedacht. En uh, ja, ja ik, ik, ik heb ook inmiddels al. Ik krijg ook steeds meer abonnees. Dus iemand zei al nog even. En je zit op de 500. Dat gaat dat? Ja. Nou, Edwin zit wel op de chat van de website, zie ik. Dus, oh, uh, wel. Dus daar zit hij dus wel op. Peewee is er ook nog bij. Ik weet niet wie Peewee is, maar. Het <laughs> zal wel uh, goed zijn. Dat weet ze. ik ook niet. Hé, hey, Edwin. Edwin, of Edwin. Edwin Het hebben... klinkt heel zacht, uh, Roes. Misschien oh, bij microfooninstellingen dat het op op hoog Hoi, iedereen zegt Edwin. Edwin Posse toch? Ja. Plug and play. Plug and play. Think it, think all, yeah. oh, ik denk het wel, denk het wel, ja. Ah, ik kan nu met hem Skype. Oké, okay, ik was even in de keuken, zei hij. Oké, okay, nou dan gaan we even kijken. Ga ik hem even toevoegen. Ik Ga je even toevoegen, Edwinnetje? Uh, toevoegen, uitnodigen uh, uh, uh, voor vergadergesprek. Yes. Yes, here is Edwin Emmanuel Pass. Missing. Emmanuel Posse! Daar is hij dan. Want ik hoor hem net even ja. hallo roepen. Hallo, Jappie. Hi, Edwin. Hoi, Edwin. Hoi, Marcus. Hallo, Edwin. Hallo. Hallo! We zijn nou met z'n vijven. Zo dan. Hé! Hey. Zo, met z'n vijven. <laughs> hallo. Ik heb je net je Ik zie alleen Edwin's cam nog niet helemaal. Hij laatst nog aan het laden. Ja, ik zie hem wel. Dan hebben ze haar heel netjes. En, uh, oh god, dan ligt dat echt bij mij, denk ik. En een staartje hebt die. En dan zit uh, in zijn ja, zomerse tenue, zeg maar. God, leuk. Ja, ik kan wel even wat aantrekken, hoor. Hoeft niet, hoeft niet. Hoeft niet, een, een, jongen. Je, je, ik zal <tie> Als je je broek maar aan hebt. <laughs> Als je je onderbroek maar aan hebt. Hé, <laughs> hey, he. hey Marloes. Marloes, jij moet je microfoon iets harder zetten. Ja, dat kan niet. Nou, oh, ze, okay. ze moet niks, hè, Edwin? Nee, nou, <tie> het moet uh, is... of, iets... of, of misschien iets dichter op de microfoon, misschien. Dan moet ik helemaal verhoofd hebben. Oh, of, of de microfoon naar je toe of kan dat ah, met, of, of, Ik moet... zie je Edwin. Hallo! Ja, Oké. Okay. Nou, kijk, is Marcus ook weer met bewegend beeld. Ja, ik zag Edwin. Ik zie Edwin nu ook. Sally. <kwijnt> Edwina, Edwina. Hmm. Ah, dankjewel. Uh, nee, Jacco, Edwin, Marloes, Marcus en ik. Ja, ja. ja. Je, we zou, je, zou, dit, je, de je de... zou dit opkennen nemen, Marcus. Op, op de <laughs> Skype uh, recorder. Uh, leuk filmpje van maken, monteren en zo. Ja. ja, alleen het enige probleem is dat mijn verbinding een beetje zwak is. Waardoor we haperen en haperen. Hm. Um, en die Facebook recorder, of nee, die uh, Skype recorder, Skype record. die werkt alleen als je met z'n tweeën met, met Cam belt. Oké, okay. helaas. Aha. Oh. Hmm. Dat is wel balen, zeg? Ja, ergens wel, ja. Een app. Ja. Het kan ook eventueel, met, weet je waar het ook eventueel mee zou kunnen doen? Met uh, Manicam, als je de gratis versie van Manicam hebt. Dan klik je dan zeg maar op, uh, op dat ding van, uh, van je bureaublad. En ja. dan zie je alles wat er op het bureaublad, zeg maar de Skype pagina van het bureaublad heb. Dan kan je dat ook opnemen met, met geluid. En dan kan je wel iedereen... Oh, je bedoelt de recorder? Die, die, die recorder van uh, als je de Manicam downloadt, de gratis versie. Ja. En dan kan je ook van je... Uh, scherm opnemen. Alles wat op je scherm te zien is, kan, kan je dan opnemen. Volgens mij heb ik hier wel een screen recorder. Alleen het, het heet anders. Het heet uh, OCam. Oké. Okay. Ja, dat zou je eventueel ook kunnen doen. Ja, je kan me nu kijken. Oké. We en moeten hem eerst even updaten. gaan hem even updaten. Maar Ik ben zo benieuwd wie PeeWee is. <laughs> Ja, maakt me echt nieuwsgierig, Peewee. Misschien is het gewoon toch uh, koning uh, Maxima of zo. Wie zou het zeggen? Wie zou het zeggen? De ja. queen, de queen. De queen. Peewee. Hello, Hallo Peewee. welkom uit Eurostar Radio.nl Dit is Jacco van Emst, Edwin Emmanuel Pas, Mariel Marcus Morali en DJ Yap on Eurosur yeah. Radio live from the Netherlands en het is nu 10 over 9 wat gaat de tijd toch hard hè het is alweer 10 over 9 ja ja ja ja ja <laughs> ja ja, allemaal grappig, grappig hoor Skype, ik, ik, heb, ik heb Skype in volledig scherm gezet hè Oké. Okay. Uh, oh, wacht even Maar um... hij is zo aan het haperen, potverdorie. En als je op zolder gaat zitten. Oh, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dan wordt het nog erger. Ik zit nu namelijk beneden nog hoor. Uh... Ja, en dan zit je vlak bij je wifi, weet je wel. Dan heb je een betere verbinding. Of ja. moet je dan jij de toestand meenemen? Ja, met een laptop gaat dat makkelijker natuurlijk. Of met zo ja, gebruik, dat, maar... dat kan niet. Nee, want ik heb, ik okay. heb een, uh, een, echt een desktop, hè. Oké, okay. ja, net als ik. Ik, ja. zal ik Zal ik jullie eens laten zien, hoe, hoe jullie eruit zien? Kijk, dit is het scherm. Dit is Jacco. Dit is Edwin. Dit is maar Edwin, Edwin is bij mij stil blijven staan met zijn hand zo, zo voor zijn gezicht. Oké, okay, <laughs> nou bij mij beweegt hij nog hoor. Kijk, kijk, dat is Edwin. Oh, wat, wat, wat, wat, wat, Edwin. Ja, nu zie ik het. <laughs> oh, je, dat ben je. jij, dat ben jij. En dat ben ik. Niet schrikken, niet schrikken. Oh jee, yeah, wat eng, wat eng. <laughs> ja, kijk, dit is mijn, mijn, mijn, uh, mijn computer hier, weet je wel. Dat is uh, mijn scherm. Dit is de Stream-computer, een heel oud ding. En dit scherm, daar, daar zit dan de zender, kun je erop zien. Even kijken hoor, dan moet ik hem even... Hé, uh... hey, daar valt er eentje weg geloof ik. Kijk, dan kunnen jullie het zien. Dat is de software om uit te zenden. Die zijn jullie wel bekend voor Ridder Radio, denk ik. Dat is de MW3 uh, encoder. MW3, dat is dit symbooltje. Die kennen jullie vast wel. Wel, wel bekend. Ja, nou, dat is mijn mengtafeltje. Voor de muziek en zo. Ja. Zo. So. Dan dus zet ik hem even weer terug. Ja. Gaan jullie maar gezellig verder kletsen. Ik ga even een sanitaire pauze nemen. Dus ik ben zo terug. Gaan jullie gezellig verder. Dan zie ik jullie zo weer. Ja. Ja, mij heb je niet zoveel, want ik, uh, ik heb net gegeten, joh. ik ben helemaal, ik moet eerst helemaal uitpuiken. Hé hey Marcus? En hey, die is weg. Volgens mij gaat de Skype-verbinding daar niet lekker. Zal ik maar even een muziekje aanzetten? Uh, ja, prima hoor. Ik, hoor. ik hoor heel erg in de verte Marloes praten, maar ik kan het echt niet verstaan. Ze, ze moet haar microfoon harder zetten Dat kan je bij uh, Skype, kan je je microfoon instellen. Dus dan kan je bij uh, Extra kan je dat doen. Bij Extra staat instellingen. En dan kan je... Uh, en dan kun je je microfoon huizen. Daar zijn we weer. Ja. Ja, ja, iets op de achtergrond. Gezellig gesprek onder elkaar gehad, jongens. <laughs> Zo, nou. nou. Het was misschien even stil, maar... Goed, nou... Ja jongens, hebben jullie nog, uh, nog iets leuks meegemaakt uh, van het weekend? Zijn jullie nog naar de kermis geweest of, of hebben jullie nog uh, naar een braderie geweest of zijn, uh, zo? Uh, een vrije markt geweest of, uh, of hebben jullie alleen maar lekker lui in huis, achter de computer of lekker op de bank liggen geslapen of zo of misschien... Uh... Een krantje gelezen of ik met de hond op een uur. Ik zie dat Marcus eh, ineens weer contact. Eh. Marcus was er even uit. Of hij is gestopt. Oh jee, oh Marcus. Nou, die zullen we dan maar eventjes bijtoe hè? Uitnodigen voor Maar Marcus, we bellen hier terug hoor. Het is aan het type zie ik. En hoor, hoor en zie ik typen. <laughs> dus even kijken op de chat van Eurostar. Je kan me nu skypen hoor. Ik was e oh nee, dat was al gebeurd. <laughs> dat is een oud, oud, oud, oud, oud dingetje. Uh, dus even kijken hoor. Uh, we zitten nu even. Moet ik even mijn dingen terugvinden. Oh ja, daar zijn jullie weer. Nou, de verbinding met Marcus is uh, opnieuw aan het opbouwen. Nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus, uh, ja, ja, we, nou, vorige week was ik, uh, ik heb vanmiddag even de uitzending van vorige week uh, herhaald, vanmiddag, toen was ik heel zacht te horen, ik hoop dat ik nu wel, uh, ja, toen was ik heel zacht, ik hoorde mijn eigen een beetje op de achtergrond en de rest was wel te horen, maar, te horen, maar <laughs> ik kan geen verbinding, ja. ah, wat jammer. Maar ja. dat kan ook aan de opname liggen. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Dat zou ook kunnen, de opname. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik gewoon hier alles uh, voluit uh, had staan voor de radio show. Ja, dat was... En, dat, ja. en dat ze niks hoorden. Ja, want het, was het mooie was, ik kon me vorige week zelf wel horen. En, uh, en op de radio hoorde ik me op de achtergrond. Ik kon het wel horen, maar moest ik echt goed luisteren. En de rest van de mensen die erop zaten waren wel te horen. Eet smakelijk Edwin. Ja, makkelijk. Okay, Hé, alsjeblieft. Ja, Marcus legt eruit, Jee, wat jammer. Maar moet ik anders even een muziekje opstellen? Dat mag. Dan Mark uh, Marcus de tijd. Ik zie Marcus neer. Uh, keer. is verder in de hand toe, zeg. Oeps. Ja. Ja, ik zie. Uh, maar, hè? Hoe ken dat nou? Eén ja. luisteraar. Ik zie nog maar één luisteraar. Hoe ken dat nou, joh? Oh, ik zit op mijn radio te kijken. hoor ik mezelf op de achtergrond uh, praten. Dan moet ik anders even een muziekje opstellen. Dat mag. <laughs> Grappig, he? Dan hoor ik, uh, ik Jacco en mezelf ineens. <laughs> Uh, uh, een halve minuut later. Grappig is dat. Ik hoor muziekie. Hij is op de achtergrond. Yes. Ja. Ja mensen. Yes, beetje stil hè nu. heel <laughs> in de verte muziek. Wat zou ik anders een muziekje opzetten even? Ik zie wel op de, even kijken op de Skype uh, wat dingen wat schrijft, Marcus. Hallo. Hé, hey, jij is er weer, ja. Wat ja, goed. ik heb de computer even opnieuw opgestart. Ik denk misschien helpt dat. <laughs> Oké, okay. ja. En blijkbaar hielp het, uh, hielp het dus. even kijken hoor. Ik zie nu ook jou, ik zie Edwin, ik zie alleen Jacco nog niet. Ja, hij is er wel bij hoor. Ja, ik zie hem alleen nog niet op de cam bedoel ik. Ja, ik heb een, uh, een foto als het goed is. Of niet, ja ik weet het niet meer hoor. Oké. Okay. Ik zie uh, wel één dingetje alleen maar ronddraaien. Want ik ben oh nou... ja, dit zie ik hem wel. Ja, ik zie nu iedereen. Oké. Okay ga ik weer even naar de chat van Eurostar Radio. Loes kan ik heel zacht horen. Ja, ik hoor ook heel zacht zo. Hoor je wel, maar ik hoor echt heel zacht. Ja. Zo, alles is weer operating, ook op de uh, chat. Oké. Okay. Ja, Marcus. Uh, hey, ja kijk, Marcus zit erop Maar Loes hoor ik ook heel zacht op de achtergrond. Ja, er is iets met uh, de microfoon, denk ik, van Marus. Ja, zou kunnen. Wat een veel, ik denk allemaal, zeg. Hij okay. klinkt ietsje harder. Ietsje, ja. Nu nog iets harder, geloof ik. <laughs> Zo, er loopt er een uh, -a -tik, -a -tik, -a tik. Ik hoor iemand heel hard. Oops, okay. oh, is oh, is dat is Edwin. Hij klinkt wel erg hard hoor, die toetsen, moet ik zeggen. Een beetje asociaal hoor, Edwin. <laughs> ja, hij kan nog harder typen hoor. <laughs> uh, die, ik denk dat maar via een tablet zit, of niet? Nee. Handen, als je... En als ik hem dan vasthoud? Hey, nou, ja, nou, wel... je... ja, nou oké, okay, heel goed. goed. Ja. Nou, is je echt heel goed te horen. Het zit ook in mijn instelling kijken. Maar Edwin, heb jij nog wat leuks gedaan gisteren met Koningsdag? Nee man, ik had geen uh, geld. Dus ik heb thuis gezeten. En jij, uh, Jacco? Nee, helemaal niks. Nee, ik ook niet. Ik heb. de uit... Rond is echt verschrikkelijk met Koningsdag. Ook met Koninginnendag eerder altijd al, en met Koningsdag ook. Het is al, altijd ellende hier in de stad. Ja, ja, Pumbarente stelt ook niet zoveel voor hoor, met Koningsdag. Ik heb gewoon wel oranje tompoes, had ik wel. En, en we hebben gezellig even naar tv gekeken, want ze waren in de Rijp en daar heb ik drie jaar gewoond vroeger. Van mijn twaalfde tot mijn vijftiende. Ik kan mijn, wel rusten. Mijn vader en zijn toenmalige vriendin. Nee, dat bedoel ik. Mijn vriendin is niet raar aan doen. Oh jee. Het is in ieder geval wel beter te verstaan. Okay. Ja, dat uh, kunt goed. Ik, uh, ik, ik heb koningin uh, koningsdag s ochtends even naar de tv gekeken. En ik zal wel aan mij liggen, maar ik had wel zoiets van... kan dit oudbollige oude boer, alsjeblieft ophouden? Echt, Ik kan een beetje medelijden met de prinsesjes en zo die dat allemaal aan moeten horen en met, met de koninklijke familie. Ik denk, wie doe je hier nog een plezier mee? Ja, ik denk, want ze willen het toch volgend jaar anders doen toch ook, die, die, die op televisie en zo. Ja, graag. Dus uh, ja, laat ons dus gewoon uh, bijvoorbeeld uh, uh, Soesdijk Dijk afhuren en laat er ja. Chesto eens optreden of zo, weet je, op dat terrein. En dan uh, elke jaar weer een ander artiest en dan een beetje, een beetje uh, eigen tijds uh, brengen, weet je dan kan, ik denk dat dat veel meer uh, publiek trekt ook. Ja. Maar la, laat ook eens, laat bijvoorbeeld ook eens uh, gewoon, geef de kans voor een dialoog tussen koning en volk, laat het volk gewoon, maakt het screenje de vragen een beetje van tevoren, niet te, maar een beetje, en dan maar dat de mensen gewoon zeg maar, dat, dat, dat, dat vragen kunnen stellen aan het koningshuis of zo een beetje meer uh, contact, want het lijkt me best een aardige gozer. Jawel, ja, die nou, zeg maar. het zou leuk zijn, als net als wat je zegt, je ziet dat ook op televisie in Rusland, die Poetin, die gaat één keer per jaar, gaat die, uh, uh, heeft hij dan een vraag, uh, ja, soort programma, daar kunnen jongeren vragen stellen en dan geeft hij een antwoord op. Zoiets zou Willem-Alexander ook kunnen doen bijvoorbeeld. Ja, alleen dan zonder de KGB-vrij. Ja, want <laughs> <Maar> die bestaat <laughs> toch niet meer? Die heet nou anders toch? Ja, okay, <laughs> ik geloof geen enkel antwoord keer dat nee ik kijkt niet <laughs> nee maar ik bedoel gewoon een beetje moderner zou niet dat oud bolgert ja precies en dansen, en een beetje sporten, gewoon eigen de... van deze tijd zeg maar, maar een, een beetje... beetje ja ik bedoel uh, laat dan uh, waarvoor, uh, ja inderdaad komt uh, op zich uh, aan de avond eindigen met jesto is nog helemaal niet zo'n slecht idee ja nou. ja of met uh, dubstep en zo en dat soort ja uh, weet ik veel <laughs> ja, inderdaad. Dus, uh, nee, maar ik, over, uh, ik zag inderdaad van de week... Markers Nick YouTube-kanaal aangepast en zo. Dat is wel een goed idee. Uh, je ziet dat de, de, de, de oude generatie vloggers... ...die hebben ook een hele, een hele goede vormgeving. Alles is hetzelfde, hè? Zowel als YouTube, ja. als Facebook, als Twitter. Uh, ja, ja, het... ja dat heb ik heb dat nu gedaan bij YouTube en bij uh, uh, Twitter en Google+. En mijn Facebook is natuurlijk gewoon privé, dus die... Die heb ik gewoon wel uh, zo gelaten, maar uh, je, je kan het, ik, zou, ik zat te denken om ook nog een Facebook pagina aan te maken, maar dat vond ik dan weer een beetje overdreven. zich ah, goed plan. Het zou kunnen. Het zou Facebook heeft miljarden gebruikers dus. Ja. Op een website maken op webnode.nl. Ja. Ik denk maar ja, als ik het zo op YouTube laat en op Twitter dan, dan hou ik het een beetje exclusief. Hè. Dan, dan op Facebook dan even niet en dan wel op uh, YouTube en uh, Twitter. <coughs> Ja, dat kan je zo maken op webnoot.com. Web, en dat is een gratis, uh, dat is gratis... En dan kan je gewoon een website op maken dan. Ja. Oh. Heel mooi. Oké, goed ja. dat ik het ja. daar uh, een website op staan. Dat is En dat heet webnoot? Even kijken. Ja. Webnoot. Zet het eens in de chat als je wil. Pak hem even naar ja. Zet mijn website er wel even in. Zullen ik even op de website... Uh, even op de ja. chat... Dan plak ik hem naar mijn favorieten want dat ik, uh, oh wat ik zie al iets staan, loop, oh nee dat is een oude, loop, maar ik uh, heb ik wel... zeep, ik heb... bel, note. die ga ik even in mijn favorieten zetten hoor. Ik heb wel op YouTube uh, de link naar mijn Facebook pagina gezet, zodat mensen me kunnen toevoegen als ze dat zouden willen, als vriend. Ja. Want uh, er zijn al een paar mensen van YouTube die hebben mij uitgenodigd en, en van ja dit laat ik wel toe, dat moet wel kunnen. En je kan natuurlijk altijd bepaalde dingen nog afschermen hè, die privé zijn, weer bijvoorbeeld uh, je vriendenlijst of bepaalde andere dingen. Dat kun je per persoon kun je dat weer, uh, kun je dat weer afschermen. En uh, ja, er was iemand die had, die had ik toegevoegd en die zei ja ik ben een grote fan van jou. Toen dacht ik van ja maakt hij nou een grapje of meent hij dat weet je wel. <laughs> ik denk soms, soms weet je het niet hè. Maar je trekt natuurlijk allerlei soorten mensen aan. Hè? Ja, maar het zijn, het zijn veel jongeren, hoor. Moet ik zeggen, die ja. uh, reageerden. Ja, ja, ja. Dat is ook het aparte. In, in Amerika is het vlogger's publiek oud over het algemeen. Ja, ja, 40, ja. 40 plus, zeg maar. Ja, ja, maar ja, misschien, misschien straal ik wat moderns uit of zo. Je <laughs> weet? Who Who knows? Who knows? Is, als, je, als je echt zeg maar bijvoorbeeld uh, de, de, de, de grote uh, vloggers op YouTube ziet zoals uh, Boogie bijvoorbeeld. Die gozer die, die, die heeft een, uh, een schitterende website zelf en hij zit overal, weet je wel. Maar hij heeft ook ja. gewoon uh, verschillende insteken. Hij heeft gewoon drie play playlists gemaakt. En hij heeft een playlist waarin hij alles over gamen en de game industrie vertelt. Hij heeft één playlist waarover hij die over zijn eigen leven vertelt. En dan, weet je dat hij heeft verschillende... Dus hij bedient met één kanaal, bedient die verschillende mensen, zeg maar. Ja, ja. Nee, ik krijg rook in mijn ogen. Ik denk, je, wat is dit, joh? <laughs> ik krijg eens rook in mijn ogen. Oh, oei, oei, oei. Google stopt met uh, Google Plus te ondersteunen. Al oh, is het zo? Ja, ze hebben nu zelf eindelijk ook ingezien dat het hopeloos faalt en uh, nooit Facebook zal verplaatsen. Want het had de, de Facebook-killer moeten worden. Ja, ik heb er ook niet zoveel mee met Google. Ja, los, van, los van het feit dat mijn filmpjes die ik upload automatisch gedeeld worden op Google. Maar ja, voor dat de rest is dat Ja, maar voor de rest. Uh, de, ik merk ook dat via Google word ik maar gevolgd door, door 19 mensen. Dus ja, dat, dat, dat loopt niet zo, denk ik. Nee, en dat, uh, dat houdt zichzelf ook vandaag en, en wordt het dan ook losgekoppeld van YouTube? Want dat vind ik best wel irritant ook eigenlijk, dat het gekoppeld is. Ja, het is eigenlijk gekoppeld ooit om anonieme reacties uit uh, te uh, weren, zeg maar. Ja. is dat nee, anoniem op YouTube zou kunnen reageren. Maar ja, als ik een, een, een Google Plus account uh, onder Napoleon Bonaparte kan maken. <laughs> ja, dat ja, is zo. Ja, en, en ik, ik, ik, ik zie soms uh, dat, dat, dat mensen reacties sturen, nu nog, één iemand doet, dat is maar één iemand en die, en dat kan ik ook niet op reageren, als hij, wat, uh, als hij een comment geeft. Ah, oké, okay, dan heeft hij jou geblokkeerd. Oké, okay, maar dat kan niet, ja, maar hij, dat is wel iemand die ik ook als vriend heb op, op Facebook, dat is wel een beetje raar eigenlijk. Ja, dat ja, is dicht aan hoe ze zijn kringen ingesteld heeft. Oké, okay, oké. Okay bepaalde ja. kringen kunnen dan reageren bepaalde kringen niet zeg maar nee, nee. Hij, reageert, hij reageert dan op YouTube maar ik kan dan zijn reactie wel liken maar ik kan niet, ik kan niet reageren ja dus okay. met Facebook ook hè, je kan mensen bijvoorbeeld toelaten op je als vriend als Facebook vriend maar dat, je, dat als iemand erg veel berichten plaatst dat je denkt nou zeg ik kan nog niet eens die andere berichten lezen meer ja. dan kan je iemand wel de rol, je hoeft hem er niet af te gooien maar dat je zijn berichten alleen niet meer ontvangt dan kan je naar keuze, dan kan je, naar, die kan je uh, meldingen kan je dan uitschakelen. En dan kan je, als je denkt, nou ik wil wel eens wat van die persoon lezen wat hij schrijft. Dan kan je dan naar zijn Facebook-account en dan kan je het wel lezen. Ja. Dus als iemand ja. zeg maar 10.000 foto's erop plaatst, bijvoorbeeld. Ja. Dan, uh, ja, dan het is het soms, soms wel eens lastig, weet je. Ja, ik heb ook van, van iemand bijvoorbeeld de meldingen uitgeschakeld die die wel geloof ik iedere vijf minuten iets deelt, denk van ja, dat is een nou, beetje overdreven. Dat is wel heel erg overdreven, ja. Ja, bij wijze spreken, maar wel heel vaak. Ik krijg op een gegeven moment 50 meldingen op een dag, ik denk nou, dat, uh, mm -hmm. dat wordt maar, een beetje uh, overdreven. Eh. Nee, want, uh, want, uh, want ik, had, ik had Guus er ook op zitten en uh, ik denk, goh, ik zie niks meer van, van Guus erop staan. En ik kijk, zo, ik zeg, hij zit wel in mijn vriendenlijst. Toen kijk ja. ik, toen had ik ook, uh, soms die uh, uitgevinkt voor, uh, van berichten. Uh, berichtje. Dus die heb ik weer ah, aangeklikt. Ja. Dus nou krijg ik ze foto's weer te zien. Ja, ja. En, maar er ja. zijn ook websites, bijvoorbeeld van die natuurpagina. Die sturen heel veel uh, en ja, en. Uh, nou, het een en uh, ja, een of andere met allemaal uh, vogels en weet ik veel wat. Ik denk, nou dat werd ik knettergek gek van. Toen heb ik die meldingen maar nee, nee. uitgezet. Want uh, daar werd ik echt knetter van. Elke dag, joh. Honderden foto's. ik denk, nou dat, uh, ja. dat vind ik ook niet al niks, weet je zo. Dat is wel overdreven inderdaad, Ik heb ze er wel uh, op laten zitten, maar alleen in meldingen heb ik dan uitgeschakeld. geschakeld. Want ik denk, jeetje mina, joh. ik kan nog niet eens andere berichten lezen meer op den duur. Oh, oh, Kijk, oh, als ieder, iemand uh, elke dag 15 foto's erop zet, vind ik niet zo erg, maar geen honden mm. Dat vind ik uh, een beetje overdreven. <laughs> ik ben zelf nog wel aardig fan van Tumblr. Uh, uh, Tumblr tumbler, als website, zeg maar. Ik heb zelf ook een uh... tublutpaar gedaan. Tumbling. Ik zal het even in de chat inzetten bij de, bij de Skype hier. En, en dat, je kunt, als je uh, graag stukjes schrijft of als je foto's maakt ja. zo, als je fotografeert zo, zeg maar. Doe het maar even in de, in je, de, in de webchat, want anders zo, moet okay. weer ik weer gaan googelen hier. Ja. Dat, dat, dat is een beetje als uh, image -ur, hè geloof ik. hè. Hmm. Um, ja, inderdaad. Alleen uh, kun je hier makkelijker... Uh, ...je eigen webpagina maken voorzien van oh, video, oh, foto's... Wat? Uh, ja, ...ja, ik weet al welke site dat is... T Tumblr. ...tumblr, dat is van Yahoo geloof ik... ...daar kun je to eindeloos foto's op plaatsen inderdaad. Ja, ja. ja. ja. ik heb mezelf zeg maar, twee verschillende websites uh, gemaakt uh, onder Tumblr... ...en je kunt echt de layout zelf helemaal bepalen... ...je kunt er een muziekspelertje oh. opzetten... Ja, maar ah. die zet flutblur flut neer. Flutblur. Flutblur. Toch, nog? Daar zitten uh, websites bij, weet je? Die zijn zo ingewikkeld. Mm. En dan moet je dan dit in, dan wordt het maar gewoon te veel, weet je? Ik denk, nou, kijk, ik. ik hoop mensen denken dat ik heel veel kan, maar eigenlijk kan ik. Maar heel weinig op zo'n ding. want Ik heb ook ho maar... een hoop dingen de anderen laten doen hè, op mijn computer. Want, want uh, op een gegeven moment wordt het met te veel gedoe allemaal. dan weet ik het. Op een gegeven moment ben ik het weer vergeten. Dan weet ik het niet meer. Dus ja. uh, nou, dan denk ik, nou, ik hou het liever zo eenvoudig mogelijk, weet je wel. Maar wat ook een concurrent zou zijn van uh, Facebook was Pinterest. Hè? Maar dat loopt ook niet zo, hè? Dat ken ik niet op Pinterest. Ja, Pinterest is eigenlijk heel erg, uh, uh, Oh ja. Op op tumblr, want tumblr is ook eigenlijk fotosharing, het delen van foto's, Heeft is die, uh... voornamelijk tumblr, ja. en dat Pinterest doet het leuk wel, hoor, maar... Ja, het gaat om pinnen, hè, pin, pin, ja. pin. Ja. Alleen, ik heb ook niet, ik heb alleen ja, het idee dat het ook niet zo loopt, Pinterest. Nee, nou, loopt ook niet. Nee. Wel jammer, hey. want het is wel een goed concept, dat wel. Want iedereen deelt namelijk heel veel dezelfde foto's. En het concept gaat pas werken als iedereen zijn eigen foto's erop gaat zetten. Ja, ja. Oh, mooie foto's, uh, um, uh, Jammer. Ja, zeker mooi. En helemaal niet met een bijzonder toestel gemaakt, hè? gewoon uh, de meeste met of de iPhone 4S of een Samsung Galaxy uh, 4. Hmm. Ja. Oh wacht, hoe kom ik daar nou ook alweer? Moet even kijken hoor. Oh ja. Ja. Hm. Wat leuk, ja. Ja, maar vroeger had je op MSN had je ook zo'n pagina. Hè? Daar kon je een eigen groep aan maken. Die is een paar jaar geleden helaas eraf gehaald. Daar kon je talloze foto's... Weet ik wat je erop kon zetten, kon je een hele groep maken, maar dat hebben ze eraf gegooid. Waarom, weet ik niet meer, maar dat vond ik wel jammer, want die was best wel eenvoudig, weet je wel. Ja, veel was in de Sorry, wat zei je Marloes? Omdat dat die M.I.Z.M. was het vaak haaienboek. ...en Haat. Ja. Toen heeft uh, MSN besloten: nou ja, dan maar alle gedrag. Ja, er is ja. wel een andere, uh, Omnichat, heeft het overgenomen. Oké, okay, Omnichat. En daar kan je ook weer chatten en ook weer je eigen groep hebben. Misschien heeft het er ook mee te maken omdat Microsoft toen Skype gekocht heeft. Zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het had ook niet te maken met uh, Messenger. Messenger is nou Skype uh, geworden, hè? Ja, maar ik zag, oh. laatst, ik zag laatst dat uh, Live Messenger nog steeds te gebruiken is op, de, uh, op een bepaalde manier. Ja, je kunt het ook wel gebruiken. Ja, en het is geloof ik in uh, China wordt het geloof ik nog volop gebruikt, uh, messenger, Live ja, Messenger. En in Amerika gebruiken ze AOL. Wat, wat, uh, wat gebruiken ze daar? Dan gebruiken ze, uh, AOL, Messenger. De oh AOL, yeah. Amerika Online. En wat in Amerika heel erg populair is, maar uh, het is hier ook nooit aangeslagen, is Talkbox. Talkbox. Oh, dat, oh. Was, dat ken ik niet. Dat, is eigenlijk een, uh, dat was eigenlijk voordat Skype was exact hetzelfde als Skype, alleen toen bestond Skype niet. En Talkbox is uh, geïntegreerd in je browser. Dus je hebt, oh. geen, je, hebt geen, uh, Sky, je hebt geen appje nodig of geen... Uh, ...geen software op je pc... ...je kan dan ook de wereld inloggen... ...in topbox en... en je, ...in je eigen chatroom binnen. Ja, want je had ook nog Yahoo Messenger, hè? Ja, ja. maar die is er toch nog steeds, dacht ik? Ik denk het, ja. Ja, ja. maar ik, ...ik vind het, uh, ja... ...het wordt in Europa... Uh, ...MSN is, uh, was in Europa, Europa... ...met die Messenger... ...populair, ja. populair en... ...hoewel uh, het ook een Amerikaanse firma is... En Yahoo werd meer in Amerika gebruikt. En allerlei uh, uh, kopieën zoals Pidgin en zo en uh, noem maar op. Allemaal van uh, uh, afgeleid, hè? Van... Ja, dat is op de Skype-chat gezet voor je. Zo even kijken, oh, Skype. -chat. Soundcloud. Ah ja. ja wat we in Amerika heel veel Soundcloud, ja. is uh, Stickcam. Oh, dat ken ik ook niet. Je had echt miljoenen miljoen gebruikers, maar die hebben ze gestopt. Uh, daar zijn ze mee gekapt onder grote druk, omdat het uh, bestond uit allemaal radiozenders: amateur radiozenders, amateur tv-makers en zo. Oh, en dat is ook concurrentie uh, voor de commerciële, natuurlijk. Daarvoor hebben ze die eraf geflikkerd. Ja, zeg maar, maar het was ook: uh, Ja, iedereen had daar zijn. Uh, z'n webcam aan en zo, en mensen die zaten te zuipen en te blowen en alles ah, okay, en zo. Ja. En er ja. nou, zaten komt... veel, veel te veel minderjarige mensen op. Ja, dat kan ik dus begrijpen dan. Toen hebben ze besloten ja. om, die, om die site gewoon van een en andere dag compleet uh, uit uh, de lucht te gooien. En als je ook al googelt op stickcam dan zie je ook precies gelijk waarom. Ja, en wat, wat ook niet echt loopt, is de Facebook video calling, hè? Ja, nee. maar die vind ik irritant. Nee. Want uh, dat is eigenlijk ook via van Skype geloof ik, als ik me niet vergis, uh, ja. dat Facebook call. Ik ben één keer ben ik maar gebeld en dat was door Herman Tecklenburg op Facebook via ja. videocalling. Ik ook, ja, maar ja. Ik, vind, ik, ik vind het niks hoor, die, die videocall nee. daar op nee, nee nee Nee, op, op Facebook ben je ook bezig met allemaal andere dingen zoals ja. chatten of, uh, of dingen posten of bekijken. Dus, nee, daar, ja. heb ik, uh, maar daar, daar heb ik juist die Skype voor gebruikt. Ja. Voor de vierde jaar. En vind ik, als ik nog meer dingetjes heb, waar, waar, ja, dan, dan zie ik de bomen door het bos niet meer, weet je. Nee, dat is wel juist handiger als je dat apart houdt, hè, denk ik dan. Ja, ja precies. Ja. Ja, hetzelfde vond ik ook met Google Hangouts. Dat is ook echt een goede vervanger eigenlijk. Ja, heb ik nog nooit gedaan eigenlijk, nog nooit. Ja, ik wel een paar keer met mensen uit het buitenland. Oké. Okay. Op, op zich handig, maar... Ja, dan moet je wel afspreken wie de chat erom leidt, anders gaat iedereen met elkaar lopen doen. En hoe zit het dan met Snapchat? Dat is toch ook weer helemaal hot of zo? Ja, Snapchat. Dat is eigenlijk een, een, een, een appje voor op je mobiele telefoon, hè? Ja dat, ja, dat kun je niet op de desktop gebruiken, geloof ik. Nee, het voordeel van Snapchat is dat als je dan met elkaar zit te praten, zeg maar, ja. uh, via de mobiele telefoon, kun je elkaar zien, je kan elkaar bestanden en foto's ja. toesturen... Maar alles is na de chat weg. Oh ja, ja, ja dat, dat blijft dat het, niet in het hoor, geheugen. Hè? Dat blijft niet in het geheugen. Maar ja, wat krijg je? Mensen gaan zelf een recordetje op hun... Uh, op hun... Oh, uh, ja. Op hun mobieltje. En nemen het stiekem toch op. Dat valt zo te omzeilen weer natuurlijk. Ja, ja, ja. Hebben jullie wel eens op chat gezeten? Nee, maar ik heb er wel van gehoord. Ja. Dan, dan krijg je in, steeds iemand anders te zien. Hè? Ja, in het begin. Echt <laughs> grappig. Vooral gefrustreerde kerels, vind ik ja. Dan krijg je steeds andere mensen te zien weer, ja. Maar ik heb dat Ook nog nooit gezien. leuk hoor, die een dansje gaan doen. Uh, oh dus ja. die zing, die hoor je. Opgedaan. Maar ik, gelo ik geloof dat het beke bekendste chatroulette filmpje is dat die kerel die... Uh, ja, die -ball. Bang, Ja, ja, ja. ja <laughs> hij heeft het meerdere gedaan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hij is leuk. Het is wel komisch, blijf lachen, joh. Ja. Ik moet altijd nog lachen toen was chatroulette was, net nieuw. En toen de, ja, in de wereld ruikt door, willen ze ook altijd hip doen, dus toen lieten ze dat zien. Ja. Alleen ze hadden even vergeten wat Roulette is. Dus ze hadden het op een heel groot scherm gezet, bin binnenkomende cambeelden. Nou ja, gelijk bij de eerste was het kaas. Uh, was het gewoon raar, zo'n dikke rukkende vat die op het beeld zat. Jezus! Ze ja. <laughs> dus wisten niet zo gauw hoe ze de naam te zetten. Oh god, wat erg. Hm. Ja, dit is echt. Uh... Dat is wel jammer, als eigenlijk iets heel leuks op zo'n manier gekaapt wordt. Hé hey jongens, ik ben iets leuks aan het doen. Ik ben nu dit, uh, vanaf uh, een paar seconden geleden, ben ik dit aan het opnemen. Dus al die beeldjes, ja. die nu zichtbaar zijn op, uh, op Skype, die ben ik nu aan het opnemen. Oh, wat oh, leuk! wat leuk. Dus uh, kijken of ik dat kan... Uh, <laughs> met, ja. met, met, met, met beeld en al, met camera. Ja, ja. Ik dus, uh, alles, ik was het doen. Lachen man, kijk dat doe ik het Laten even zo. Dat zien jullie me niet. Nee Maroes oh. komt er weer. Ja. ja. En dan lig ik ook nog in bed. Hè? En Jacco oh. is weg duiken, zag ik. Okay, ben nou, dan had het misschien toch interessanter geweest als je de cam wel aan had gehad Maroes. Die heb ik ja. helaas echt niet. Nee. Ik nou, ga hey. wel eens kijken of die van, van een, ja, wat is het, of zo? Uh, kan lezen, maar... Ja, ja, ja. Ach ja, ach ja. Och, We beginnen joh. niet aan, want die beelden gaan nooit meer van internet Nee, precies. Maar dit is uh, alleen opname, dit, dit, dit zit niet op het internet zelf. Ga je nog het? op YouTube zetten, Jaap? Ja, ik kan, ik kan het wel, wel doen, ja. Zo, dan zien de mensen wat, eh, wat eh, onderling, de luisteraars die via Skype zitten, die kunnen hebben dan een idee van ongeveer hoe dit allemaal gaat. Nou, nou zien jullie bijvoorbeeld de chat. Even kijken, waar heb ik de chat? Uh, oh, die ben ik alweer kwijt, geloof ik. Maar uh -oh. nou goed, dat maakt niet uit. Het is niet huh? echt belangrijk. Maar nee, goed. Nee, nee. Dit, oh ja, uh, ICQ, zo heet dat. Dus ja. uh, Ik zou, ja... Dus wat jullie zien en wat ik zie, dat ben ik al. Om zo opnemen nu. Wat Leuk! Wat ja wat leuk! Fijn Dat was zo grappig, niet waar. Maar je hebt me net op waar ik vandaag kwam. Van. Ja? ja? Ja. Kan je het niet horen? Poe, ik heb geen idee. Ik kom uit sius. Uit Size, dat is vlakbij Utrecht. Yes. Oké. Okay. Ah. Oh, vandaar dat je zo snel bij Guus was. <laughs> ja. Nou, begrijp ik het. Als ik de volgende keer eh, naar Guus ga, kom ik met de trein. Oh. <laughs> maar voor het ze het me hè, ging ik voor een taxi gaan spelen. Ja, dat doe ik niet meer. Dan uh, wordt het, uh, het station en voordat ze het weet kan ik iedereen helemaal uh, naar huis en Dan ben ik nog laat daar, weet je wel. Maar bij ja, jou moet ik eerst afrekenen voordat je iets zeg. Eh, <laughs> ja, was er, er wel één die wou betalen hoor. Maar ja, dat uh, heb ik gezegd, nee, wel lekker City. <laughs> nee, maar als ik weer bij iemand. dan ga ik wel met de trein. dan ben ik van dat gezaaik of. Hm. Ja, toch? Nee, ja, ik kan moeilijk best... nee zeggen, dat is het probleem met mij, weet je wel. Ja. Dus uh, en Ik vind het niet erg om iemand naar Station te brengen, maar niet helemaal naar, naar uh, dat ik 50, 60 kilometer moet rijden, weet je. Nou, dat ga ik niet meer doen. Maar je, je hebt het over uh, Vimeo, hè, Jacco? Vimeo. Ja. Uh, Vimeo. En dat is wel grappig, want dat is net als Daily Motion. Als sommige video's die op YouTube niet uh, kunnen komen, die, die staan wel weer op Vimeo of Dailymotion. Ik vind uh, Vimeo heeft veel artistieke video's, hè. Mm -hmm. Echt met zorg gemaakt en zo. Uh, het jammere aan YouTube vind ik is dat YouTube is een beetje gekaapt door de, ja, door de grote uh, filmmakers en tv-seriemakers en ja. de muzikanten en zo. En Vimeo biedt meer plaats aan uh, ja, meer de geknutselde en artistiekere filmpjes en zo. Uh, ja. Ja. Je hebt ook nog Zidio. Zidio heb je ook nog. Ja, en uh, wat heel erg populair is in Amerika, is Justin TV. Mm. Nou, dan ja. krijg ik die verdomde Manicam niet meer weg. Oh jee! Zo, die is weg. Ik heb hem maar gesloten. Nee, dat werkt ook niet, joh. Ik zie het al, het werkt niet. Oh oh ja, hij, hij, hij doet het wel, maar niet wat ik wil. Oh jee! Is dat nog die betaalde versie hier? Ja? Hè? Is dat die betaalde versie van Manicam? Nee, de, nee, de gratis versie. Die vind ik de trouwens gratis. nog beter werken dan die betaalde. Want het zijn oplichters, want elk jaar krijg je een upgrade. Weet je, keer zou je zogenaamd nog meer dingen erop doen en dan moet je weer uh, zoveel betalen. Nou, ik heb die betaalde versie weggegooid en ik heb lekker die gratis versie gehouden en die werkt net zo goed. Dus. Nog beter zelfs. Je hebt ook nog een Nederlandse YouTube, hè? 1, 2, 3 video. Ja, nee, ik heb het over uh, uh, Manicam, Manicam, of hoe heet dat? Uh, ja. Dat was uh, een programmaatje, dat betaalde zeg maar uh, 25 euro voor een heel jaar. Of, uh, maar elke keer krijg je weer een nieuwe versie uh, rond de uh, jaarwisseling. Oh. En dan willen ze weer geld en elke keer zie je dan zo'n dingetje om het weer op te verhogen. En ik denk, ja, dacht, ik ga dat bedrag niet in uh, elke jaar betalen. Nee, belachelijk zeg. Dus toen heb ik hem eraf Ik had het al betaald hoor, maar ik, had er zo, ik denk, dacht, dan ben ik dat geld maar kwijt. Maar ik, heb, ik ging me irriteren, want dat ding werd steeds ingewikkelder. Toen heb ik hem eraf gezauwd, Mietard. Ja. En heb ik alleen, gebruik alleen nog maar de gratis versie maar ik heb wel een, he een andere goede screen recorder, die heb ik zelf. En die heet, heet OCam. En die is ook gratis. Ja. En uh, die, daar heb je geen eens een betaalde versie van. Die is gewoon sowieso gratis. En dan kun je gewoon uh, selecteren, fullscreen. <laughs> en dan kun je gewoon opnemen op je scherm. Mm. <hums> dan ja, dan je maar, nog... maar weet je, weet je wat, ah. het, wat het is? Kijk, dat uh, kijk, je kunt kiezen voor betaald of gratis, vind ik op zich geen probleem. Maar elke keer als ze dat ding opstarten... Stond er weer, ik upgrade, uh, ik, ik denk we uh, ja. Nou, toen heb ik hem genomen en toen vond ik hem veel te moeilijk. Jacco kan het beamen, He, die, die ja. nieuwere versie. Ik, ik denk, wat moet ik daar nou mee, man? Hoe op? ik heb hem eraf gegooid. Ik denk, dag, dan ben ik mijn centen wel kwijt. Nou, jammer dan. Ja. Denk, dan, maar die neem ik ook nooit meer hoor. Ik heb de gratis versie, maar. Maar bij, uh, ja, ze... bij, bij, bij OCam kun je dus gewoon uh, ook mp4 of f mm. of v. Je kan allerlei formaten selecteren. Ja. Maar, maar ze komen elke keer Dan komen ze met dit. En dan weet je, ga je mensen de bomen door het bos niet meer? Hey, ja. Ja. Je? ja. Lees die mop eens voor. Welke mop? Het de chat. Uh, even kijken. Oh, onder... ja, ja, ik zie. De er wordt van alles gechat. Ja, ik, ik, ik, ik ken niks uh, zien hier. Ik zie alleen jullie foto's. Oh, moet ik het voorlezen anders? Ja, lees daar het maar voor dan. Oké, okay, even kijken. Ja. Een eekhoorn, een haas en een schildpad zitten met z'n drieën in een café. Ze vervelen zich te pletter. Uiteindelijk zegt de schildpad, zal ik mijn kaarten thuis gaan halen? De, eekho wacht de eekhoorn en de haas vinden het best. Dan hebben ze in elk geval wat te doen. De schildpad gaat op weg. Maar tegen sluitingstijd is de schildpad nog niet terug. De eekhoorn vraagt aan de haas, zullen we maar wat gaan drinken? Horen ze een boze stem bij de deur. Als jullie dat gaan doen, ga ik mijn kaarten niet halen. <laughs> Jezus. Oh, yo, yo, yo. Nou, zal ik het ook even vertellen dan? Ja. ja. Nou. Een uh, beer en een haasje lopen samen door het bos. En, uh, een beer en een haasje maken samen altijd ontzettende ruzies. Ze zijn het er nooit ergens een eens over. En uh, zoals die dag lopen ze ook weer bekvechten door het bos heen komen ze de grote tovenaar tegen. En die tovenaar die zegt, als ik jullie nou ieders drie wensen geef, houden jullie dan eindelijk eens op met dat gedoe? Ja, is goed, zeggen ze allebei. Is goed, zegt de tovenaar. De beer mag als eerste zijn eerste wens doen. Dus die beer zegt, ik wil dat alle berenmeisjes in het bos mij leuk vinden. Is goed, zegt die tovenaar. Nou, haast jouw eerste wens... Ik wil een mooie sportauto, want ik wil nog sneller. Is goed, zegt de tovenaar. Tovenaar weer naar de beer. Beerje, jouw tweede wens. Ik wil dat alle berenmeisjes in dit hele land mij leuk vinden. Is goed, zegt de tovenaar, bij deze. Tweede wens voor het Konijntje. Ik wil een Ferrari, een rode. Is goed, zegt de tovenaar, zegt die beer. Ik wil dat alle mensen, alle berenmeisjes uh, uit hele wereld seks met mij willen. Mm -hmm. Is goed, zegt over na bij deze. Ja, dat kanijntje. En jouw laatste wens. Ik wil dat de beer homo is. <lacht> Jezus. <lacht> Oei, oh, je, je, je, je. Ja, dan zien we dat zijn de rapen gaar, hè? Een <lacht> uh, kameel en een olifant lopen naast elkaar zegt de, de kameel tegen de olifant: wat heb jij hier aan je neus? <laughs> zegt de yeah. tegen de kameel: wat heb jij daar een rare op je rug? Ja. <laughs> ja ja ja ja ja die kent ik wel volgens mij die kent ik. ja ja ja ja ja yes. ja Even kijken, ik zit dus even te kijken zo, Want wat ik allemaal eigenlijk aan pagina's heb, die je volgt op een gegeven moment zo ontzettend veel dingen. Uh, hey, ja. Nou, is net dan die ene site wat ik vorige week niet zie, die peer-in. Die kun je dan gewoon overal in iedere browser starten en dan heb je eigenlijk gewoon een, uh, een chatroom, zeg maar, met video. Zie je nou al? Uh, ja. Wat hè? Zit je dat muziekje nou hoor? Welk muziekje? Op de Skype chat. Nee, nou, dat weet ik niet. Ik heb er nog niet in gekeken. <laughs> moet ik even kijken hoor. Oh, wacht, zal ik, hem, ik zal hem weer nou, even. Ik vind in het de wel makkelijker als het allemaal via de gewone chat gaat, want dan moet ik elke keer weer. Ik ben, uh, okay. eh, snap je ja. wat ik bedoel? Ik zet hem al even, even, even in de chat. Even kijken hoor. Want om ja. dan raak ik jullie weer kwijt. En dan, eh, ik heb ook geen chat meer. Dan moet ik even mijn chat terugzoeken. Oh, dan moet ik hem zo direct nog een keer inzetten. Even kijken. Moet ik even met zet terugzoeken. Ja, nou, dan komt er al dat gedoe met dat gewiebel op al die websites tijdens de zending. Nou ja, dan denk ik... Uh, Kijk hoor. Uh, ja, hoef, ik ben blij dat ik uh, niet voor gekozen heb voor een gesloten chat. Want anders moet je steeds inloggen, weet je. Ja. En ten tweede... Ja... Ik vind waarom zou ik het uh... kijken. Ja, oké, okay, ik heb hem. Ja. Je bent er weer, yes. Nou, nogmaals, weet. Ja, hij staat erin. Uh, even kijken, wat is dit? Uh, Soundcloud. Zal ik die draaien? Moet ik hem draaien. Dan ga ik even wat drinken halen, jongens. Nou, dan ga ik yep. hem even draaien, goed? Ja. Ruimtelijke featuring auditie. Daniel no label. Nog zo even kijken, hoor. Wat, die... ja, kijk, er komt. Oh, Let's go dance, yeah! <laughs> <laughs> nou, ik laat mijn buik maar niet zien hoor, uh, ja? Proost allemaal, hè? Proost, ja. Dit is wel non-alcoholic, hè? Non-alcoholic. Ja, jongens, dat is een, ge een geweldige mix, maar het begint gelijk weer opnieuw. Wacht daarvoor. hoor. Oh. <laughs> <laughs> Mooie mix. Ja, Hartstikke nou, goede muziek, Marloes. Lekkere muziek. Ja, zeker. Dat is wel uh, my cup of tea. Dat was een uh, mix uh, gestuurd door Marloes. Dat is allemaal... Uh, maar je kan dan ook zelf muziek maken en dan kan je het erop plaatsen, geloof ik, toch? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Zolang je zelf over de rechten beschikt, dan is het ja. echt, echt je eigen werk, is, zeg maar. Mm. Nou, je mag ook trouwens ik wel heb, muziek ik, van anderen. Uh, ik, ik heb ik het een keer uh, geprobeerd, hè, zelf. Hè. Toch een keer zo'n programma gekord is dus alweer, uh, jaren geleden hoor. Ja. En uh, toen kon je ook zelf muziek maken, kon je samplen en doen. Nou, dat was een partij ingewikkeld, zeg. Ja? Ik denk, Jeetje mina, was ze echt heel ingewikkeld opgekomen als je toen... Eh... Ik heb eigenlijk maar één keer in mijn leven een eigen liedje gemaakt en die heb ik ook op YouTube staan. En dat heet Experimentele Liefde, hè? Ja, die ken ik nog, ja. ja. samen met wel... Edwin, hè? Ja, die heb je wel eens gedraaid. Die heb ik samen met Edwin gemaakt. Ja. Edwin heeft de muziek gedaan en ik heb de tekst. De tekst. Oké, okay, ja. Ja, de muziek, de muziek was inderdaad van, uh, van Edwin. Hm. Mm en uh, de, ook het, inclusief het irritante oh van Ed, <laughs> nee. maar ja toch heel leuk, toch heel leuk. Mm. Ik heb het dus vandaag gegeven. Ik, ik dat het zo ook weer zo. Wat is het goed. je het blokjeswerk om het zet in een, een, een, een, een, een, een, een, een te zetten. Iets harder, Iets harder, Malus, Iets harder. Iets harder? Ja, ja zo, zo zie je beter, ook. ja. Oh, nou, ik had dus één, zei ik. Uh, dat heet IJ. E-J-A-I-K. Ja? Dat heb in de chat ook zetten. Ik had het gezien geloof ik net, ja. ja. ja. Ik had vroeger wow. uh, Dance Machine, ik weet niet meer van wie het was. Nee. En dan kon je zeg maar in twaalf sporen een heel lied maken, met allemaal um, ja, van die subs die ze erbij ja. hebben gedaan, van die loops en... Oh ja, ja. ja nou zoiets had ik ook en uh, Marloes, zoiets. Ja. En, maar ik vond het zo ingewikkeld allemaal. Ja, dit was dus heel makkelijk en die het ook nog. Oké. Ik gebruik altijd uh, Audacity. Ja, ik heb toen, ik heb toen dat, dat, dat dance nummertje wat ik gemaakt heb. Key en um, uh, Hire. Dat heb je wel eens gedraaid, hè? Ja, ja dat klopt. Die heb ik gemaakt via uh, Magic's uh, Music Maker. Mm. Ja, die is nog ingewikkelder. Wat zeg je? Die is nog ingewikkelder. Nou, maar voor, voor mij. Ja, voor mij ja, dan. Maar weet het... je wat bij mij het probleem is? Kijk, op uh, een gegeven moment dan. Uh... Dan ben je bezig en heb je een loopje, hè? Nou, er is een, een drum, want ja, er moet toch een begeleiding. Ja. Die drum met dat ritme. En dan moet je daar zo'n melodielijn op. Nou, dan om de zoveel seconden moet het dan net met... Ja, als die drum hetzelfde is, dan is dat niet zo moeilijk. Nee. Als je af en toe een loopje ertussen, door kan je achteraf ook wel doen hoor. Maar op een gegeven moment dan gaat dat dit net iets te laat of net iets te vroeg... En, en hoe meer muziekjes of geluidjes je daardoor doorheen doet, wordt het een gegeven moment een beetje chaotisch en ingewikkeld. Ja. Ja. En ik denk, nou, daar, één liedje lukt dan misschien nog wel. Maar op gegeven moment dan, uh, dan kap ik ermee, want dan word ik gewoon uh, word ik, uh, overspannen van, weet je. Oh. Ik denk, nou, sorry hoor, ik vind het al leuk als ik het zou kunnen. Maar ja, ik, heb er, ik, te ik heb er geen geduld voor, weet je hoor. Ik word ja, daar netter gek ja. op ten duur. Denk ja, ik gebruik, ik gebruik de Audacity ook wel uh, voor uh, het knippen en plakken en uh, dat soort uh, dingen. Ja. Uh, ik, ik vond het handig dat hey. ik zelf nog wel eens podcast Hé, hey, dat Audacity, dat heb ik ook wel eens gebruikt. Dat is mijn eerste programmaatje die ik gebruik om te mixen. Die is heel handig. Ja. Je en... moet alleen even denken dat je de mp3-plugin erbij in uh, doet. Oh ja, voor, ja. De out, voor de output, hè? Ja. Ja, aan, ja, wacht even, ik ga hem gelijk even. even die heb ik ook gehad en, en die was op zich best wel makkelijk. Ja, die is want, want dan moet je hem gewoon afspelen en dan neem je hem er overheen op. En dat, dat lukte me prima. Ja. Maar op een gegeven moment uh, mixen die niet meer op de een of andere manier. Nee, uh, klopt. Dat, hebt u, dat had hij bij mij ook. Ik kon hem wekenlang goed gebruiken. Oh, okay. ja, en dan ja. zo in één keer was het afgelopen. Dat dan... ik een keer drie stemmen over elkaar heen gedaan, ik heb een liedje ingezongen, ook zelf verzonnen. Ja. En dat klonk hartstikke leuk, maar geef me na zoveel tijd, zoveel ja. maanden, toen, ja. toen, toen, toen werkte het niet meer. En maar ik, dat ik, gebruik, ik gebruik daar een ander programma voor, Mixcraft, ken je dat? Mixcraft. Ja, daar dat kun je ook, uh, ik zing wel eens en dan, als ik dan een liedje zing, dan neem ik dat op in uh, Mixcraft. Het is, je moet ervoor betalen, maar ik heb hem gekraakt dan, hè, gekraakt. Mm -hmm. En dan kun je uh, zingen en uh, de muziek eronder plakken en uh, plakken en knippen, dat werkt ook in, uh, in mixkracht. Maar ja, dan, okay. dan moet je weer weten hoe je een programma moet uh, cracken en zo. Hè? Dankjewel Jacco, ik heb hem gelijk in mijn favorieten gezet. Ja, ja want... moet je even denken dat je die mp3-plug in, uh, in de directory zet. Die heb op de site uitgelegd. Ja, want die mp3-plug, kun je ook op uh, van de site van Ridder Radio downloaden. Hè? Die hebben ja. dan gratis software. inderdaad. En dat heb ik ook, want op een gegeven moment met dat andere programma waar ik de muziek op afspeel van uh, DJ Virtual DJ. Oh ja, toen uh, die heb ik hem er ook maar in geplakt. Maar ik ben alleen één programma kwijt. daar kon ik cd's mee kopiëren. En dan als je dan een CD uh, erin stopte, dan ging die zelf de naam van de liedjes opzoeken via het internet. Maar die ben ik ook kwijt. Ik ben kwijtgeraakt en ik weet niet meer hoe het programmaatje heet. Oh, wacht eens even. Iets van crack. Nee, hoe heette dat nou ook weer? Nee, ik weet het niet meer. Het was een programma, gratis programma. En dan kon je dan uh, kiezen hoeveel bitrate. 128 of 192. Ik deed altijd 320 dan. Dat is de, de, de, de hoogste kwaliteit. En dan ging ik, als ik een cd had gekocht, ging ik hem meteen kopiëren. En dan zette ik hem op mijn externe schijf. ja Maar ik weet niet meer hoe het programmaatje heet. Joh. Iets van gek, of weet ik veel. Het is niet illegaal in ieder geval. Nee. Je kan het vrij downloaden. Alleen als je het voor jezelf gebruikt, dan nou, je kan dan je cd's daarmee rippen. In mp3 of wma. Wat je wil. En, uh, en dan kan je dat gewoon uh, ja, kan je het dan op je harde schijf zetten. en hoef je je cd-speler niet meer te gebruiken, weet je wel. Ja. Nee? ja. Bedoel, uh... nee, ik, gebruik, ik gebruik voor het omzetten van, van filmpjes uh, of als je bijvoorbeeld, vaak heb je dat je van YouTube filmpjes en mp3'tjes wil hebben. Als ik ga mountainbiken, dan vind ik het fijn om muziek he... op te hebben, zeg maar. Ja. Dus dan, uh, ja, dan trek ik gewoon muziek van YouTube af en dan zet ik... Maar ik gebruik eigenlijk voor het hele gedoe gewoon de uh, realplayer. Met okay. de realplayer trek ik hem van YouTube af. Ik converteer hem in realplayer naar mp3. Oh. En, uh... en, maar ik gebruik eigenlijk voor heel veel dingen dan gebruik ik ook nog gewoon de wets Windows, uh, hoe heet dat, Movie Maker. Maar dat is de oude versie, niet de nieuwe versie. Ja, maar weet nee. je wat je, het ook handig is uh, om uh, video's of de, alleen de, het geluid, de audio van, van YouTube te rippen. Dat, maar je kan dan ook weer converteren. Dat heet, DVD, nee, dat heet Free Studio DVD Video Soft. En dan kun je, daar zit alles bij. Converters, burners, uh, rippers, van alles. Ook een skype recorder. Echt alles wat je nodig kan hebben, zit erbij. Kijk, dat is mooi. En het is een totaal gratis programma ook, ook dat nog. Oké, okay. ja, ik heb nu altijd, uh, de laatste tijd heb ik, omdat ik toch Firefox gebruik, heb ik End uh, Video downloaden. Dus het is gewoon een knopje in, uh, in Firefox zelf. En uh, nou ja, als je dan uh, een filmpje ergens afspeelt of je hoort muziek ergens, dan druk je gewoon op dat knopje en dan trekt hij de muziek eraf en die zet in de mat neer. Ja, oh, maar, maar Loes, jij gebruikt dat dus ook, Free Studio. Ja, oh, oh, heel lang. Ja, het is een goed programma hè? Dan heb je ook nog uh, SoftTonic. Kan je ook downloaden. Het is ook een programma bestand waar ook van alles in zit. Echt alles in alles in één pakket eigenlijk. En dat is nog ja. gratis ook. Ja, en dat heeft dat SoftTonic ook. Ah, Oké, okay. ja. Is, uh, ja. Het zelfs uh, als je het niet hebt. Op, uh, ik heb zeg maar Windows 7, Professional, maar er zit geen uh, hoe heet dat op? Uh, Windows. Uh, Microsoft Works ofzo. Dat zit er dus niet standaard op. Dat moet je erbij kopen. Ja, maar het enige nadeel van de screen recorder van uh, Free Studio... ...is dat hij alleen beeld en geen geluid opneemt. En daarom heb ik ook een externe screen recorder. Nou, weer een andere voor uh, gedownload, zeg maar. Ja. ja. Maar in die uh, Softonic, die, die uh, software maar zit dan zeg maar, ook Works uh, of Dirt. Word. Word. Ja. En, en je kan natuurlijk... Uh, um, hoe heet dat? Voor uh, Word in, kun je ook nog Open Office gebruiken. Hè? Ja, dat ja, kan zeg je zeggen? Ja. ja. En die zit daar dus ook in. Ook in die Softonic. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Softonic, hè. allemaal. Softonic. Komt me ook wel bekend voor die naam. Er zitten ook spelletjes in bij Softonic. Oké. Okay. Maar ze had ook zo'n website. Uh, Z. Zet... ZD, weet ik veel, ZDF, net of zoiets. Er stond allemaal gratis software op. Voor films, foto's en de hele micmac. Maar eh, ja, daar haalde ik ook wel eens dingetjes eh, vandaan. Foto, je eh, kon er foto's bewerken en zo. Heel makkelijk ook, hele makkelijke programmaatjes. Kon je bijvoorbeeld ja, de foto's... Foto's heb ik foto's gekeken. Ja, oké. Okay. Heel leuk. Maar uh, ja, er zitten hele leuke dingetjes bij, allemaal. Ja. <laughs> zit, je no zit je nog wel eens op Second Life, uh, Marloes? Nee. Nee. Nee, ik ook niet hoor. Ik uh, ben er toen opgegaan omdat Edwin en uh, Linda erop zitten. Uh, ja, zegt, Linda had. die voegde me toen toe. Ja. Kijk, nou, even kijken. Ik had al een keer eerder een uh, account gehad, maar toen had ik alsof, volgens mij niks aan. Nee, nou ja, ik vond het in het begin wel even leuk, maar op een gegeven moment begon het een beetje te vervelen, vond ik. Ja. En. Uh, ja, dat je niet echt, echt lekker kon kletsen met de mensen om je heen. Nee, en ik hou er ook niet zo van om, om, om vast te zitten aan een spel die oneindig duurt en duurt en duurt. Ja, en, ja, ja. ja dat, dat, dat nee, is. Dat is War uh... War War Warcraft, of nee, hoe heet dat? Um, World of ja. Warcraft. Dat heb ja, ik ook dat met dat... die spelletjes op Facebook ook, weet je wel. Dan melden ze je. Uh... Nou oh, euh... dat is zo erg. Nou, daar heb, ja, heb, ja. heb ik allemaal geen geduld voor je. Misschien hebben jullie wel ooit oh, okay. een uitvoering van mij gekregen. ik heb nu de functie van lijsten een weg. En dan kun je zeggen bij de mensen die spelletjes spelen, allemaal in één lijst zetten. hebben daar gezet, waarschijnlijk. Nou, wat ik altijd doe, als, als ik spelletjes uitnodigingen krijg waarvan ik denk na dat... Daar heb ik geen zin in, dan blokkeer ik gewoon die app, die spel-app. Ja, Ja. Ik speel geen twee keer time... geel is rood. Ik, ik, ik speel eigenlijk al, alleen uh, songpop song en moviepop af en toe. Ja. ja. Hallo? Maar weet je wel, het is, het is vaak uh, voor andere mensen handig om jou constant uit te houden is, want daar krijgen ze dan dingen voor in ja, het spel. Ja, Dat is het probleem. Ik heb bijna nou, alle spellen wel geblokkeerd. Ik zeg ook tegen mensen die mij blijven verzoeken, ik vraag het nog twee keer daarna ontvries vriendelijk in. Ja, belachelijk. Dat vind ik belachelijk. Want ik, ik had ook een keer: ik denk, ja, als je er nou heen kan, heb, blokkeer dan die, die, die spelletjes zelf. Ik, ik had een keer op een gegeven moment. De meeste mensen niet. En er was toen iemand die tegen mij zei, ja, nu is, geno nu is genoeg, je krijgt nu een definitieve permanente blokkade. En ik denk, nou, flikker dan maar op, idioot. <lacht> ja, maar niemand kan je dwingen om een spelletje te doen, wat is dat nou? Nee, dat ook oh. niet, maar, maar je hmm. kan die spelletjes, die, kun je, uh, die spelletjes kun je per spel blokkeren, zodat je ja, helemaal okay. geen uitnodigingen krijgt. Ja, dat doe ik ook, is en, en dan iemand ontvrienden, ja, dat is best wel, uh, ja, hoe noem je dat, rigoureus eigenlijk. Ja, nee, ja, maar ik, ja, heb, ik, ik zie wel eens in de rechterbouwvoeg zie ik bijvoorbeeld uh, iemand zijn naam staan, voor ja. nodig uit voor dat, maar dat vind ik niet zo erg, want dan klik ik het gewoon niet aan. Nee, precies. En dan nee. hoef ik iemand ook niet te ontvrienden daarvoor. Maar ik heb wel eens gehad dat ik echt in mijn uh, tijdlijn van een verzoek van die en van die voor spelletjes is ofzo. Ja, en dan ja, vroeg goed. ik wel eens, jongens kap ermee, weet je wel. Want ik, ik heb er geen trek in, een ik ben niet zo'n spellenmens hoor. Ik hou helemaal nee. niet van spelletjes. Ik speel er ook niet veel hoor. Op en, deze... uh, maar daar heb ik ook geen last meer van nu hoor. Ik. Maar, maar die spelletjes maar... Die, kun je dus, die, die kun je dus blokkeren. Die, uh, okay. Zonder eigenlijk dat je daar uh, boos of hoeft te worden op, op die mensen daadwerkelijk mm -hmm. zeg maar. Ja. En uh, ik had ook een keer gehad dat iemand, to toen zat ik pas net op Facebook, en die had mij ontvriend omdat hij te veel updates van mij binnen kreeg. En toen wist hij nog niet dat hij die updates kon uitschakelen. Helsing. Ja, nee, dat klopt, dat kan. Want uh, net als met die aanmelding, als iemand bijvoorbeeld uh, 100 foto's per dag uh, erop zet, ja. en dan komt dat ook bij jou binnen, dus, dan kan je dus zeggen, is... nou ik wil die persoon er niet afgooien, dan nee. kijk ik wel af en toe of die nog wat te melden hebt. Ja, nou, ik ga dan wel de meldingen wegvinken. Precies, ja, want die, die misverstanden... Je zijn volgen uitvinken. Dan ja. blijf wat... je wel vrienden, maar dan volg je hem niet. Maar, maar ja, die, precies, die, die... maar dan kan je wel, als je nog wat denkt kijken wat hij wat te melden hebt, op zijn eigen Facebook ja. kijken. Ja, ja want, want die en misverstanden... Dat kan je dan wel doen, ja. Die misverstanden, die kun je dus op, op andere manieren uit de weg helpen. Dus. Ja, dus ja als... ik had één persoon, zeg maar, of ja, toen ik het begin, toen veel populair was, van... Ja. Toen had ik gewoon meerdere mensen zeg maar, die men zich aanmelden bij mij als vriend. Nou, als standaard accepteer ik dat wel. Maar mm -hmm. dat bleken dan allemaal accounts te zijn die puur alleen even snel voor Farmville gecreëerd werden. Weet je wel? Mm -hmm. oh, dus, die mensen, dus die mensen die posten yeah. verder is niks of zo, maar dat is bijvoorbeeld één persoon. En die ging gewoon zelf zes Facebook-accounts maken, zeg maar, mm. Om zichzelf constant in Farmville dingen te kunnen geven, weet je wel. Okay. Ja, als die heb ik toen alle zes er zo in één keer uitgeknald. Ja, om die reden zou ik ze ook niet, ze ook niet toevoegen. En ik zou je nog wel vertellen, weet je, de, tijd, de, de tijdperk van die 27 mc bakjes Ja, ik ga een beetje dubbel lullen, geloof ik. <laughs> maar je had, je had van die 27 mc bakjes hè van breekje je, ja hier is de, de die of die uh, kun je me horen ja en hoe hard kom ik binnen ja. en uh, nou ik zeg nou je, uh, je 9, nou dat is heel goed hè? en ja, uh, ja oké okay, nou oké okay, bedankt doei doei en er waren heel veel mensen die uh, dat als ze wisten dat ze goed binnenkwamen en goede goede ontvangst hadden dan gingen ze ineens weg ja, ja, en ik denk is ja. dat alles? weet zo en uh, je had ook wel mensen hoor, ja, leuke gesprekken mee had en zo. Vooral s'nachts, diep in de nacht. En dan bleef ik ook heel lang in het weekend, ruim de hele nacht op. En dan had ik, uh, dan had ik uh, iemand die zat ergens in, uh, bij Dordrecht in de buurt of zo. En uh, nou ja, dat vond ik wel, wel leuk, weet je. Dan had je hele gesprekken en dan zaten er niet veel mensen op. Dus dan kon je ook veel verder komen met, met via wat. Ja. Maar er zijn er die willen alleen maar weten of hun bakje goed binnenkomt. Of ze het ja. en duidelijk... En ineens dan breken ze het gesprek. Ik denk, heb je, als je daar een bakje voor koopt, ben je ook niet helemaal eh, lekker bij nee, dat, dat, dat klinkt een beetje hetzelfde als wat Jacco zei van, uh, van die accounts hè, op Facebook. Hé! hey, hey Jacco, <laughs> gaaf man! <laughs> hey, ik zie mezelf in heel klein. Heel ja. klein zie ik mezelf. <laughs> ik, zie mez, ik zie mezelf in de hoopmoot. Dus als ja, ik mijn mond ja, hou, ja. Dan, dan komt Marcus te gaan denk ik. Zet ja, misschien, het... misschien. Nee, toch niet. Toch niet. Nee, ja, ik zie me nu mezelf nu wel, maar in klein, zie je? Oké. Okay. Hallo. Hé hey mensen. Ik ja. ga er zo mee noppen. Oké, okay, oh, okay, Marloes. Marloes. Leu leu er, uh, Leuk geluk. dat je erbij was. Was het gezellig? Ja, was zeker gezellig. Ja, zeker ja. weten. Volgende week zondag ben ik er weer, dus dat is op 4 mei. ah ja. Oh, ja. Alleen dan begin ik dan wel twee minuten later vanwege die uh, dingen. Mm -hmm. Twee minuten is niks toch? Ja toch? Nee, wat dus, is nou twee minuten? Ja. Ja. Misschien dus, ben ik dan eerst nog even op een ander radiostation. Want daar mm. hebben ze uh, uh, een café, zeg maar. Dus mm. op, dat is ook oh, Is dat toevallig die, uh, die Aartjes Kroeg of zo? Nee, het heet uh, Luna Radio. Oh, Luna Radio. Mm. Klinkt me ik wel bekend. K klinkt me ja. bekend. Kom maar bekend voor hem. Ja, ja ik, ik, heb het nog, ik heb het nog niet gehoord, volgens mij. Een aardje hoor ik ook nooit meer uh, wat van. De aardjes. Uh, hoor je niet en dan zie je niet? Nee, want. Uh, Hij heeft geen energie meer. Geen? Energie. Geen energie. Hij is een beetje op. Oké. Okay. Ah. Ja, dat kan. Mm -hmm. maar ja. ja, maar ik snap het wel aan de ene kant, want die, die jongen die wordt zo uh, vaak. Uh, met de, met, hij weet veel natuurlijk van internet en zo, weet je de, Iedereen die... En hij helpt iedereen ook, hè. Dus ja, dat snap best dat de jongen een beetje opgebrand raakte door. Ja. Want ik heb hem ook wel eens vaak... En dan vond ik vaak dan dacht ik, nou, maar met rust. Want ik wil die man ook niet te veel tot last zijn. Maar hij heeft mij heel vaak geholpen, hoor. Dat zeg ik. En daar ben ik ja. heel dankbaar voor, echt ja. waar. Ja. Dus ik vind dat de jongen rust verdiend heb, echt waar. Precies. Nou ja. mensen, het was me genoeg... Uh... Graag gedaan. Oké okay, Marloes, tot, tot snel. Le Leuk dat je Doeg. erbij was. Doei. Ja. De Ridder chat. Ja. <laughs> ook Kidokie, dag Marloes. Doei. Nou ja, je hebt mij vaak geholpen hoor. Ik bedoel, deze website die ik nu heb, die heeft hij ook in elkaar gezet. Ja, maar Het is net wat je, net wat je zegt. En uh, weet je wat het is? Als je ergens heel erg goed in bent, of je kan iets wat andere mensen nodig hebben, dan, uh, dan iedereen gaat iedereen je, je gebruiken en iedereen kan je gebruiken. Ja, ja. Ja. En dan moet je echt jezelf op een gegeven moment in bescherming uh, nemen en zeggen, en zeggen van uh, mm -hmm. hou even niet. Ja, nou ja, ik had, ik had het altijd met downloaden van, van uh, dingen en zo. Mensen vroegen mij altijd, kun je mij helpen met een goede site en weet je welk programma? En dat, ja, ik, ik, ik hielp ze er altijd mee, maar het was wel vermoeiend op een gegeven moment inderdaad. Ik heb een ja. keer een collega gehad, als ik een gegeven moment echt pissig op. En die man die, uh, ja, ik had allemaal CD's <laughs> van, uh, hoe heet die band ook weer, uh, waar uh, Phil Collins in speelde. Oh, Gen Genesis. Voor mij was het Genesis, nee, dat was Genesis. die andere band. Niet Genesis, zoals ja. een andere band. Uh, oh, oh. Er zat die... Uh, uh, Anderson in. Anderson heet hij. Ik weet zijn naam niet meer. Maar Anderson was zijn achternaam. Ja. En, uh, maar goed, om een kort verhaal lang te maken. Of andersom bedoel ik. Ja, Oh, ik neem, op, Jaap. neem er nog een, Jaap. er nog één. Oh, ik dacht Cola was. Hij is ja. nog niet op, hè? Hij is nog niet op. Hij is nog niet op. Nee, nee. Maar... Uh, Even lachen. Ja, dat is alweer het eh, begin van de computertijdperk. En eh, die gozer die, eh, die vroeg of die, ja, oh, gaaf, die Neem ze een keer mee, dan eh, kan ik ze opnemen en zo. Dus ik naar zijn huis toe. En nou, daar krijg je we wel lege CD's voor terug. Dus ja, zeg maar ik wil wel van dat en dat merk hebben. Dus ik waren nog vrij duur ook. Dus ik koop eh, van die TDK CD's, de allerduurste. Ja. ja en dan uh, krijg je wel uh, terug, CD's terug. Dus hij neemt ze allemaal op en op een gegeven moment uh, komt hij op de zaak met een paar CD's de goedkoopste van het goedkoopste. Dus het waren, uh, ik denk graag, nou, ik had uh, smak geld van uitgegeven, gegeven, weet je wel. En ja. hij, uh, 1 of 2 euro waren die dingen per stuk of zo. En Die van mij die waren bijna 8, nee gulden was nog. was ja. nog gulden. Hè. En ik was ook 8 gulden per cd kwijt. En gelukkig waren het maar een paar cd's. Gelukkig. Ja. En denk ik, ja, dat ga ik ook niet meer doen. Denk ik denk, die gozer ze nog gaan in de maling. Wij dan, koopt dan dezelfde cd's. Ja. Van dezelfde kwaliteit en merk. Ja. En dan komt hij ineens mijn goedkopere terug. En toen kwam hij daarna weer. Ik zei, nou, ik heb van mij in de boom. In, uh, ze, ja, bekijk het wat, maar. Ik ze, zeg, uh, waarom niet? Dus ja. Ik koop dure cd's en jij geeft er goedkoper voor terug. Ik zeg, ik ja, ben achterlijke Gerritje niet. <laughs> ja, toch? Ja, maar weet je wat grappig is? Tegenwoordig maakt het bijna niet meer uit hè, welk merk je cd's. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, ik maak wel onkosten en heb lekker gratis muziek. Nou vind ik het niet ja. erg om me er ja. van iemand op te nemen. Ja. Maar als het ja. mijn geld gaat lopen, kosten. Ja. Nog een keer, ja, kijk, één keertje oké. Okay, maar maar eh, die dacht ja, dat ook oh, dat al lekker, voelen. weet je. Ik ja, want ik heb nu schijfjes, ik heb Blu-ray schijfjes, die kun je ook opbranden. Mm -hmm. En die hebben het nu van een, eigen, een vrij uh, ja, B-merk, zou je zeggen. Media range, misschien kent mm -hmm. niemand dat. Maar uh, ja, die doen het gewoon heel goed. En uh, eigenlijk maakt het ook niet zoveel meer uit of je. Ik koop voor mezelf nou. ook zo goedkope CD's, hoor. Ik heb ze van ja. Philips, die zijn ook niet zo gek duur. Nee. Ik toch? heb al heel lang niks meer gebrand, hoor. Ik heb een paar dvd CD's en P3. Nee. Ik ja. neem uh, films bijna nooit op. De meestal ja. muziek wat ik dan, het is dus meestal cd, uh, gewoon voor ja. audio dan geschreven. Je kan alles op usb zetten hè, tegenwoordig ook. En dat heb ik ook, en dan heb ik uitzendingen uh, bijvoorbeeld, die uh, als mijn usb-stick uh, vol is, dan uh, denk ik, nou, ik ga eens wat cd'tjes uh, vol gooien. En ja. dan, dan heb ik een archief opgebouwd. Ja. En, uh, nou, dan kan, en ik plaats het dan keer keer op archief. Dus uh, dat kan ik dan zo en zo, heb ik in ieder geval dubbel, uh, weet je wel. Dat is altijd leuk voor later. Dan kan je weer eens wat herhalen over een paar jaar. Heet ze is wel grappig. En mensen naar kunnen luisteren. Van, oh ja, leuk. Vooral voor de mensen die dit programma mee zoals jullie. Leuk ja, om dat ah, over tien jaar terug te luisteren. Tuurlijk, maar ik heb nog opnames mm. van vorig jaar en van het jaar ervoor. Dus het mm. is heel leuk om terug te luisteren. Ik, ik heb had, van ah, Allowa Radio ook nog wat opnames. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, zeg, uh, heren, fijne week allemaal. Ik uh, ga zo met uh, de hond naar Oké. Okay. Oké, okay, nou Jacko. Uh, gezegd... Ik zie jullie nog wel op Facebook. Twitter, okay. en Facebook ja, natuurlijk. En... YouTube, tot ziens. <laughs> yo. Doei. Hartstikke bedankt Jacco en tot ziens. Hartstikke ah. gezellig. Yes. Yes. Nou ja, Jaap, toen waren we er nog maar met z'n tweeën, hè? Ja. <laughs> zullen, we, zullen we er nog eentje nemen, Jaap? <laughs> ja, okay, nou, deze zit nog uh, voor drie kwart vol. Ik proost, ik proost even met een leeg glas. Oké, okay, cheers. Pro. Zie, dan kan ik er nog een druppeltje uithalen. <laughs> ja, nog een paar druppeltjes. Hmm. Nee, uh, ja, ik vond het gezellig. Het is alweer bijna half elf, zie ik. Ja. Time flies. Time flies. Yes, when you're having fun. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Ja, en, en dan vo volgende week uh, ga je het ook weer uitzenden, 4 mei? Uh, even kijken. Um, ja, we zouden toch iets opnemen samen nog. Dat kunnen we dan tussendoor doen uh, van de week. Dat, dat kunnen we wel doen. Dat lijkt mij heel leuk. Ik ben best wel de, vaak Deel 2, deel 2. De, Mar de Marcus en Jaap show, deel 2. Ja, lijkt me leuk. Ja, dan, ja en de, dan volgende uh, week zondag 4. jaar. In mei, dan uh, gaan we weer uitzenden weer. Ja. ja, ja, want vorige week hebben we natuurlijk opgenomen in de uitzending. Misschien kunnen we dat inderdaad beter scheiden, hè? zo apart doen. Ja, want dan kan je nog iets van tevoren wat leuks verzinnen. Ja. He, dat we ja. dan even op de chat even zeggen, joh, wat gaan we doen? En uh, nou, wat ja. voor mutsen doe je op? Of, of, <laughs> ja joh, lachen joh. Nee, maar weet je, dat ja. gaan we gewoon van de week doen. Ik ben best wel vaak op Skype of op mm. Facebook en uh, dan spreken we gewoon binnenkort af. Gaan we van de week even doen? Dat is leuk. En uh, nou, is volgende week zondag weer. En morgenavond weer Guus uh, en Willem. Ja. Op Ridder Radio. Het is alleen jammer dat het zo laat is, hè? Als het nou van 10 tot 12 was. Maar het is vaak nou, tot 1 uur. Ik had, het mm. zelf, ik had het zelf leuk gevonden. <coughs> als bijvoorbeeld Guus van 9 tot 10 zou uitzenden. En dan Willem van 10 tot 12 of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, iets eerder, ja. Maar ik bedoel, ja, mensen moeten ook de andere dag werken, weet je. En uh, ja, gelukkig ja. ik ben blij dat ik een baan heb hoor. Daar gaan we nu om. Kijken of ik, ik nog een baan had. Want ik wilde, voor uh, mij betreft, de hele nacht op dat ding gezeten. Ja, en dan ja, tot, Willem tot één uur. is dan net even iets te laat, hè? Eén uur. Ja. Ja. Dus, uh, ja, misschien kunnen ze dat ooit nog een keer uh, veranderen, aanpassen. Who knows? Who, who knows? knows? <laughs> Ja, pio! Ja. Nu zijn we weer met z'n tweeën, nu kunnen we weer even wat uh, losser, hè? Nee. We zijn nog steeds op de radio. Ja, ja. ja alles waar, we zijn nog steeds te horen. We moeten oppassen wat we zeggen, hè? Ja. We mogen niet alles zeggen. Ja, ja, ja. ja. Maar ik heb, uh, ja, ik vind, het, ik vind het wel leuk. Ik weet niet of je, mijn, oh, je hebt mijn YouTube, dus mijn vernieuwde YouTube, al gezien? Ik gezien ja, gezien, ja. Die was lachen, ja. Ik ken hem wel even uitzenden allemaal oh, leuk. Kijken, als je hem even, even kijken hoor. Je kan hem ook even in de, in de chat van de website even plaatsen. Zal ik hem even afspelen? Want ik vond hem best wel leuk hoor. Uh, Welke video zal ik dan uh, sturen? Dat was die met eh uh, ja, de van la uh, la la la la la la la la. Dat abonneren Ja, ja, keren? juist, juist. Ja. <laughs> Ja, goed idee. Die vond ik echt leuk in elkaar gezet. Echt waar. Ja, dat vond ik ook. En ik heb dat, ik heb dat ook dat gebruikt nu bij elk video als intro met, die, met mijn logo Ja, dat is erbij. leuk. Want, want dan breng je een beetje naamsbekendheid, hè? Een herkenningstune. Ja. Uh, ja, dat is mijn herkenningstune. Ik heb, die uh, zal ik dan ook even dan in de link, hè. Misschien dat mensen luisteren en kunnen we maken weer een beetje reclame voor mijn... Uh, YouTube, zo, ik heb meteen drie abonnees erbij. Zo, dat is hartstikke leuk. Man. Ik had 387 en nu heb ik er ineens 390. Dat zo dan, je... nou je bent uh, beroemd man. Ik begin, uh, nou hij begint langzaam te komen. Ik heb hem nu in de chat gezet. Oké, okay, ja. ik zie hem. En dan gaan we nu luisteren, luisteraars. Abonneren, reageren. Yes. Met Marcus. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja, die is leuk. Ja, ja. <laughs> ja, dat is grappig, ja ik had uh, Marcus Vlogs. Heb je weer een nieuwe dingen erbij dan? Even kijken. Ja, ik zie het, ja. Verder kunt u kijken. En er zijn allerlei filmpjes. Ja, dat zijn ah, veel. leuk. Filmpjes. Met die ja. mondharmonica, ja, die heb ik ook gezien, ja. Ja. <laughs> leuk, man. <laughs> ja, ik heb het meerdere al met mondharmonica en met pandfluit. Mm -hmm. en noem maar op, alles soort gekkigheid. Ja. Ja, is leuk. <laughs> nou, wanneer he, reageren? He, dat lijkt, dat lijkt me ook een goed plan. plan. Zal ik je eens wat vertellen? Dat is een geheimpje, hè, maar dat, dat melodietje heb ik natuurlijk niet zelf gemaakt, hè, maar... Mm -hmm. <tacht> Wacht, het is wel rechtervrij natuurlijk, maar het is van, uh, van Bananas in Pyjama's. die komen er weer aan. Ja, is een of andere tekenfilmserie die vroeger mm -hmm. op ja, ja. Nou, dat lijkt me wel een <tacht> melodietje om, uh, om te gebruiken. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, dit is dan de rechtervrij versie. Die vond ik op een of andere royalty-free. Uh, iemand die heeft het liedje nagemaakt. En ja, dan, dan mag het weer, zeg maar. Ja, ja. En uh, dat is heel leuk. En instrumentaal, hè. Dus dan kon ik mijn eigen tekst erop uh, mm -hmm. zetten. Nou, ja, dat heb je echt leuk, uh, leuk gedaan, ja. Mm. Dus maar ik ga ook een beetje afsluiten. Het is nou bijna ja, half. ja Het is bijna bedtijd, hè, denk ik. ik. bedtijd. Het is half elf... Ja, ja, ja. en uh, dit programma wordt opgenomen en dan kunnen uh, de mensen terugluisteren als ze daar zin in hebben dus die ga ik uh, uh, straks eventjes uh, uh, nog converteren en dan uh, gooi ik hem uh, ja, in, op de Facebook ja dus... yeah. <laughs> dan ga ik hem weer van je delen ja? hartstikke leuk man mm. nou, in ieder geval bedankt uh, voor uh, de medewerking en... Ja, zeker weten en uh, tot volgende week weer, hè? Ja, tot volgende week. Dus ik, ik spreek jou nog wel eerder. Dan gaan we even een leuk filmpje weer uh, opnemen. Ja, dat, dat gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. Oké, okay, fijne avond en nacht. Ja, jij ook hetzelfde. Tot ciao, ciao. Ciao, ciao. Doei. Doei, doei. <laughs> ja, dat was uh, Jacco. En uh, je hoorde ook nog, uh, nog mee, Marcus was dat. Jacco was er ook. Ook bedankt. En Marloes, bedankt. En uh, Edwin Posse bedankt. En uh, ja, iedereen uh, die op de chat zat uh, bedankt ook. En de mensen die ook geluisterd hebben. Dus uh, ja, hartstikke gezellig jongens. Nou, we hebben het toch weer aardig uh, leuk gedaan hè? vanavond. Zes luisteraars. Uh, in totaal waren er vanavond. Misschien de waren dat er nog wel meer ook. Weet je wel. mensen heel even hebben geluisterd. Dus luisteraars. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Dat was een uitzending van zondag 27 april 2014. De verjaardag van Koning Willem-Alexander. En volgend jaar. Vieren ze het niet op de 26e. Maar gewoon op de dag zelf. Vandaag over een jaar. Op maandag 27 april 2015. En dan zijn we allemaal lekker vrij hè. <laughs> Oké okay, mensen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, alle luisteraars bedankt. En uh, ja, ik zou zeggen tot volgende week zondag 4 mei 2014. Vanaf uh, 8 uur ongeveer. Want we hebben natuurlijk ook nog de doodherdenking. Dus twee minuten over acht. We gaan wel wat eerder in de lucht. Maar we houden er eventjes rekening mee. Met de dood ik om 8 uur. Twee minuten stilte. En dan gaan we gewoon knallen, We hebben daar weer gezellig in. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, see you back again. Kusjes voor de dames. En een ferme hond voor de heren. Tot de volgende week. Dit was DJ Jaap voor Eurostar Radio. Bye-bye.